Is weer een nieuwe aflevering van Stuurloos. Leuk dat u kijkt en luistert. Uh, ja, bij ons aangeschoven uh, zijn uh, Rick, hey. ik, Johan en uh, Yoshi En, uh, en, en Henk. Uh, ja, ja. en hey. Ja, en uh, we hebben weer, uh, ja, ja, nou ja, ik geef het woord aan jou, uh, Rick. We hebben weer een aantal berichten die een soort van constructief vanuit de libertarische hoek uh, kijken naar de samenleving. Om ons weer mee te nemen in de wonderen van zelfsturing. Want uh, ja, deze natuurlijk een hoop tegen de overheid in te brengen. Maar er zijn ook al wat fantastische initiatieven die laten zien dat het ook anders kan. Ja. En uh, we beginnen met een uh, ja, coronaberichtje. Je komt kom daar uh, tegenwoordig niet uh, omheen. Maar het is uh, positief <lacht> nieuws. Want uh, nee, en, ja, dit komt uit de open, was uit Nederland. Mm -hmm. uh, daar hebben ze een uh, oh, ik kan het bericht even niet vinden. Een antilichaam, dat was het. Een antilichaam gevonden. Een hele Ja, ja. 47D11, maar goed, daar, daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het om gaat. En het is, uh, het is dezelfde professor die dus voor, uh, voor SARS en MERS uh, een antilichaam heeft ontwikkeld. Dat is professor Grosveld en die startte 15 jaar geleden met een hobbyproject. En die, uh, ja, die, daarin heeft hij menselijke antilichamen gemaakt in muizen. En hij heeft dus zijn eigen bedrijf daarin opgezet en uh, is uitgebreid in Shanghai en Boston en zo. Dus uh, behoorlijk succesvol daarin en zonder enige steun van de overheid. Uh, ja, en de vorige keer was hij, was hij daarin ook succesvol. Ik denk dat, dat deze keer uh, dat anderen hem voor zullen zijn. Want ik geloof dat ze in Oxford er redelijk eind zijn nu. Maar zo zie je maar, een bedrijf kan ook prima een antilichaam ontwikkelen. Dat hoeft niet per se met overheidsfinanciering. Oké, hey. ja, ja. mooi. Nee, die nou, is een, ja. Sorry, die antilichaam moet in een vaccin, toch? Ja, ja, klopt, ja. Ja, en tegenwoordig is het dan zo dat ze zeg maar het actieve deel van, van zo'n virus, dat ze dat isoleren. Mm -hmm. uh, en dat ze dat als, uh, als virus uh, aandragen. Maar de antilichamen zijn gewoon om het virus om zeep te helpen. Hè? Dus die blokkeert ja, ja, ja, de infectie. Absoluut. Ja, Ja, en vier, zeg maar een, uh, een vaccin, dat is, dat is echt bedoeld als een soort van signaal aan je lichaam van kijk zo ziet het virus eruit of zo ziet het schadelijke deel van het virus eruit en daar moet jij antilichaam vragen aan gaan maken dus het is een, ja, dat is een kan, soort maar, van dat kan maar dat hoeft niet je hebt ook echt uh, je hebt ook wel echt uh, hoe heet dat uh, tegen uh, echt voor de genezing niet voor ja, de ja, geheugencellen ja, ja. ja daar word je ook ingeënt zeg maar ja, ja maar... Uh, dit uh, soort informatie is wel nodig, hè, als, als, uh, if, uh, of nee, dit soort stappen zijn wel nodig om uh, hoe heet dat, uh, de samenleving weer open te gooien. Mm. En uh, uh, dat is kijk, met, met een mildere virus zou, uh, gewoon, zouden gewoon uh, de lichamen zelf uh, antistoffen maken. Maar ja. Nou ja, bij het corona is het natuurlijk wel iets heftiger uh, dan dat. Ja, ja. ja, het is heel lang met influenza natuurlijk ook gebeurd. Hè. Dat hebben ze heel lang op zijn beloop gelaten. Ja. En ik geloof, nou ja, toen ergens in mijn jeugd, nou, dus ook jouw jeugd ga ik vanuit, is, is er een soort van vaccin voor ontwikkeld En dat werd dan op een gegeven moment bijna verplicht voor ouderen ook. Ja. Uh, die krijgen dat nu iedere herfst slash winter. Die laten zich dan inenten, inderdaad. Ja, en dat is met name dan hè, om... Uh... En uh, dit is wat dit ook doet, hè? dit blokkeert uh, dan de infectie. Mm -hmm. ja, dus dat, dat zeg maar inderdaad uh, de infectie niet uh, te groot wordt. Dus, uh, mm -hmm. ja, dus als, stel je hebt bijvoorbeeld een mazelenprik uh, gehad. Uh, dan kunnen we wel mazelen krijgen. Uh, maar het zal niet zo erg uh, worden. Dat geldt ook voor de griepprik. Mm -hmm. Dan... Uh, nou, de, je kunt dan wel uh, griep uh, krijgen. Je kunt uh, zelfs van de griepprik een beetje verkouden worden, zeg maar. Maar het zal allemaal minder ernstig voor je zijn met je hart en long en weet ik veel wat voor problemen. Hè, dan als je het gewoon op zijn natuurlijke beloop uh, zou staan. Want er is al uitgevonden dan dat je weerstand uh, geen griepvirus uh, meer uh, aan kan uh. Zonder een mm. grote overlijdingskans. Ja, ik, ik bijt hier even wat over uit. Want ik, ik ja. uh, merk hier, uh, zeg maar, uh, uh, bijna dagelijks misverstanden uh, over. Mm. <laughs> ja. Ja, ik, ja, ik merk ook nog misverstanden over mondkapjes en zo. En over soorten mondkapjes en waar er wel en niet tekort aan is. Dat je hebt daar vorige week ook... Uh over gehad dat buurtzorg eigenlijk heel erg uh, in het begin of ver voordat die uh, hele pandemie naar Nederland kwam, hadden zij al voldoende mondkapjes aangeschaft. Oké. Okay. Dus die, ja, die putten ook helemaal niet uit de voorraad waar zorgpersoneel uit zou moeten putten of zo. Die hadden het allemaal al, omdat ze ook vestigingen in China hadden. Dus die zagen erbij al hangen, zeg maar. Uh, ja, nou ja, het, het is, uh, het, het is, het had een soort zelfde, in het begin een soort soort, soort als de SARS en de MERS. Maar mm -hmm. uh, ja, wat er nog er er, er overheen kwam was natuurlijk dat de Chinese overheid uh, het eerst nog even proberen te onderdrukken. Uh, het nieuws, uh, berichtgeving daarover. Ja, ja, ja, ja. En toen konden en, mensen gewoon reizen inderdaad. En toen kwamen die Chinezen ja. op het Venetiaans carnaval en zo, ja. Uh, ja, uh, en in, uh, in China was het net uh, nieuwjaar. Dus, uh, ja, ja, ja. dus dat waren echt een, een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Waardoor uh, wat uh, eigenlijk een, een epidemie zou moeten zijn, ja. dan wordt dan ineens een pandemie. Dus dat het ja, ja. over de hele wereld uh, zich verspreidt. Die superspreading uh, events inderdaad. Ja, en dan loop je, ja, en dan loop je inderdaad, uh, uh, bij de eerste landen uh, loop je dan eerst even achter de, de, de feiten aan uh, met elkaar dat is wat in Italië is uh, gebeurd vooral en, uh, en als het goed is zoals uh, Nederland uh, ja, die, die, die, die heeft zich uh, die had al en al een plan klaar en heeft het wat dat betreft wel goed gemonitord uh, als je wil uh, leren van hoe het niet moet dan moet je vooral naar uh, de Verenigde Staten kijken ja. die hebben gewoon echt elke stap uh, die er misgesterkt uh, kon worden die hebben dat ook gedaan ja, ja. dus je hebt ook een bepaalde timing nodig om. Uh... ja dat klopt je moet er heel erg uh, op tijd bij zijn inderdaad maar ja zo'n antilichaam dat, uh, dat heb je natuurlijk niet zomaar gevonden dus het, nee. uh, ja, het is zo goed dat, uh, dat hij daar dat onderzoek naar doet absoluut absoluut. Ja. en het uh, helpt ook uh, wel, het zou waarschijnlijk ook wel helpen bij, bij uh, testen voor antilichamen denk ik ja, die serologische tests die zijn er op zich al. Hè. Dat zijn die tests naar antilichamen. Dus dat, ja. uh, voor of je het gehad hebt, die zijn ja. inmiddels ook al voldoende beschikbaar. Ook heel recent nog door, uh, door de Nederlandse overheid een uh, miljoen van die tests uit China aangeschaft. Dus daar is ook duidelijk geen tekort meer aan. Nee. Maar ja, nu, nu zijn er eigenlijk geen mensen meer die nog getest moeten worden zo ongeveer. Want, de, want het aantal ziekenhuisopnames is zwaar gedaald. Het aantal doden is al heel erg gedaald. Dus... Het is een beetje mosterd na de maaltijd. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, als je gewoon kijkt ook naar het verloop in Nederland. Het moeilijkste is, je hebt er vertraging in. Tussen de besmetting mm -hmm. hè, en dat mensen er echt ziek van worden. Ja. Ja, dat is die incubatietijd. En dat was net in de periode, dus dat... dat uh, wintersportvakantie en carnaval <laughs> ja, ja. heen liepen en, en daar kwam toen een enorme uitbraak van in, met name Noord-Brabant Ja, klopt. En, uh, want de bedoeling was in eerste instantie hè, om het te gewoon gaan traceren. dus uh, iemand heeft het hm. en dan ga je gewoon contactonderzoek uh, doen. Ja, ja, maar daar ging het te snel voor hè? ja, en daar ging het gewoon veel te snel voor en Bovendien was er ook nog hoe heet dat, een griepgolf gaande. Dus op een gegeven moment liep gewoon alles door elkaar heen. En toen waren de Brabantse burgemeesters er ook als eerste bij... om hun uh, provincie zelf op slot uh, te gooien. Ah, ja. En uh, in na aanleiding daarvan dachten de burgemeesters... met name de voorzitters van... Uh, ...andere veiligheidsrisico... ...wat meestal de voorzitter is... ...van de grootste stad, dachten van... ...hé, hey, maar wij kunnen ook... Uh, ...aansprakelijk worden gesteld voor uitbraak... ...in onze regio. Wij, ja. moeten, ook, uh, wij moeten ook maatregelen. Ja, ja, die loopt... altijd dan toch een beetje achter de feiten aan, inderdaad. Ja, en uh, ja... En, Ik bedoel, ...het is een hele heftige... Uh, ...maatregel. De Rutte zei dat ook, in in vredestijd. Normaal... Uh, Normaal is, zou je als bij een soort avondklok... ...zit je echt te denken aan oorlogstijd. Mm -hmm. uh, ja, en, en, en dat is waar we nu zitten. En we zitten er niet zo heel ver meer vanaf. Ah, van zo dat... ze hebben veel mensen dat toch ook ervaren. Hè? Dus dat ze... Uh... Ja. Dat op een gegeven moment gewoon te lang ging duren. En ik, ja, ja. ik weet niet of je dat zelf of je zelf op de, op de weg komt, zeg maar. Maar de afgelopen weken zijn mensen gewoon uh, sowieso al veel meer op de weg aanwezig. Gaan ze gewoon weer naar hun werk toe. Ik sta ja. ongeveer een paar ja. keer per week bijna in de file bij Amsterdam. Dus het gaat weer oh. een beetje richting normale drukte. Ja, ja. Nou ja dat kan. Dat kan. Als je dus zeg maar. Uh... Ja, als je dus mensen dus nu wel goed letten op een verkoudheidsklachten, dat was in het eerst, dat was, kijk, waardoor zijn dingen door elkaar gelopen, alle regels. is dus gewoon, want je zat in verschillende fases. En in de indamfase. Mm -hmm. als iedereen zeg maar, zijn verkoudheidsklachten uh, uh, serieus had genomen, van dit kan mogelijk uh, corona zijn, ja. dan had het ook alweer geholpen. En uh, maar daar hebben we hopelijk nu wel van geleerd. <laughs> dat, uh, ja, maar het is een spel tussen werknemers en werkgevers, weet je wel. Dus, uh, ja, ja. ja uh, wat, ik, wat ik wel vaker merk, ik weet niet of ik dat vorige keer benoemde, maar ik denk wel eens in Vrijheid Radio, dat, uh, dat er vaak wat korte termijn denken is. En dat eigenlijk ja. weinig bedrijven maar het risico durven te nemen om een lange termijnvisie erop na te houden. Want stel je voor dat de concurrentie er op korte termijn uit Ja, ja. Ja, dus dat maakt het en, wel ingewikkeld, ja. Ja, dat maakt het dus ingewikkeld. Ja, zeker. Uh, ja, zeker hè, als je dus geen. Um, uh, als je niet vatbaar wil zijn voor uh, uh, overheidsingrepen, uh, mm -hmm. uh, dan uh, zul je zelf ook daarvoor iets van een buffer uh, moeten hebben. Of het nou is om, om staatssteun te voorkomen, of, of regelgeving, of weet ik wel wat. Je ah, ja. zult toch. Uh, wat meer marge als van een soort familiebedrijf, zeg maar. Hmm. Ja, dat zul je toch een beetje in moeten uh, durven te bouwen. En, uh... Ja, het gaat natuurlijk ook een stuk makkelijker als de belasting lager is. Hè? Dus wat dat betreft zit je in Nederland niet zo heel erg lekker. Nee, hmm. Maar ik uh, wil nog even opwijzen dat we een chat hebben. En ik zag dat er iets was uh, gepost. Hè? Iemand die postte hey, hmm. hey, uh, geloof ik. Oh. Ja. Zal ik ook eens in de chat kijken? Ja. Hey, zult... hey. oh, er, gebeurt, er gebeurt van alles, ja. ja als er mensen een hebben, kun je, kun je gewoon in de chat uh, in de chat kwijt. En wij, ja. Hey, leuk ja. Nederlands kanaal. Ja. Ja. ja, dat is zeker leuk. Om uh, hm? terug te komen op die antilichamen. Hè, al die andere ziektes zijn uh, zo'n beetje van de aardbodem verdwenen. Toen ongeveer 80% ongeveer. Uh, bij al die ziektes uh, gewoon echt antilichamen tegen hadden. Ja, ja, ja. Po polio was of pokken of weet ik veel wat. Uh, Maselijke kink, difterie, uh, je yeah. kent die DTKTP, die, die, die, die hielprik die uh, die baby's krijgen. Ja, yeah, zoals dus 80% dat heeft. En mm. uh, nou, ja, je, je kunt dat inderdaad verzwakt krijgen door zo'n vaccin. Of uh, full on, live on, right in the stomach. Met... Ja, Echte virus. Uh, cold ja, turkey uh, corona. Ja. ja, cold turkey corona. de full experience. Uh, mm -hmm. dan, uh, ja, en dan hopen dat je het overleeft. Waar je op zich wel uh, vaak wel een grote kans op hebt hoor. Maar uiteindelijk, als we niet uh, allemaal tegelijk het corona krijgen, uh, maar uh, een beetje verschillende. Verspreid en uh, zij plekken blijven voor het IC uh, en dan kruipen we langzaam naar die uh, 80% toe. Mm -hmm. en, ja, ja. Uh, daar sluit dat volgende bericht wel mooi op aan natuurlijk. Ja, nou. mensen. Uh, ja, met... ja, ja, daar is een hoop discussie over geweest natuurlijk. Tijd lang gezegd dat, uh, dat er te weinig mondkapjes waren door het RIVM. Hè? Maar dan hadden ja. zij het natuurlijk vooral over die FFP2 mondkapjes die, uh, die in het ziekenhuis nodig waren. Ja. En ik geloof dat in 2009 heeft het RIVM ook al eens gezegd. Ten, ten tijde van de pandemie gebruik alle mogelijke middelen om je neus en mond af te dekken. Zelfs als dat ja. een theedoek is. Weet je wel? Ja. ja. Dat, dat al, Daar kwam Geert Wilders nog mee aan om dat te quote. Ik ben geen fan van Geert Wilders. Maar dat is gewoon een bericht wat het RIVM toen naar buiten heeft gebracht. Ja. Uh, en je ziet dat allerlei modeontwerpers daar nu handig op inspringen door, uh, door hele, hele modieuze handkapje, uh, mondkapjes uh, te ontwerpen dat is toch best wel slim, want mensen die willen natuurlijk gewoon naar buiten, die willen het OV in en dan moet je een mondkapje dragen ja. en dat zal tegenwoordig, voor, tegenwoordig op veel meer plekken zal het verplicht gaan worden en die dat hebben is daar nu zo... inderdaad bevestigd en het OV is een mondkapje verplicht dat weet ja. ik nog niet ja, ja, ja. En, ja en op meerdere plekken trouwens wel hoor. maar de OV is natuurlijk meestal het oog springende de boerka, mag weer, de boerka mag gewoon weer. Ja, dat, dat wordt een ingewikkelde. Daar hebben het net voor de uitzending even met uh, Henk over gehad. Uh, ja, uh, mogen mensen met een boerka dus nu wel onder het mond van... ik heb mondkapje op uh, in het OV. Ja. En mogen ze dan misschien niet meer hun hoofd bedekken. Maar ja, dat hoofd bedekken, dat mag weer wel. Want uh, dat is natuurlijk... Uh, Vrijheid van godsdienst. Want, dus ja. want normale moslima's mogen met een hoofddoekje oplopen. Dan zeg, doe je nu een hoofddoekje met een mondkapje. En dan noem je het geen burka. Ik, ja, het is, uh, het is behoorlijk schipperen wat dat betreft. Ja. <laughs> ja. Uh, ik vind het wel grappig om te horen dat al die mensen die dus inderdaad nou tegen die boerka hebben lopen protesteren... ...waarschijnlijk nu allemaal voor het mondkapje zijn. Ja, inderdaad. En met het argument ook de vorige keer van uh, zeg maar toen dat boerkaverbod werd ingevoerd... ...ja, maar dan kunnen we niet zien wie je bent. Ja, precies ja. Ja, ja. ja. ja. En dat gaat en dat... nu dus ook gebeuren met die mondkapjes. Ja, dat gaat met een mondkapje zeker gebeuren, ja. Uh, ja die, wat, ik had zelf het idee van dat uh, RIVM uh, een beetje bij die uh, mondkapjes. Ook, uh, uh, kijk, je kunt maar zoveel communiceren in tijd van de crisis, weet je wel. Want uh, als je te veel communiceert, dan raken mensen ook uh, de weg kwijt. Ja. Dus uh, op een gegeven moment gaan ze er gewoon zeggen van ja... Het is in zijn totaliteit zinloos. Maar ik denk dat ze vooral bedoelden van. Het is, uh, het is eigenlijk ook gewoon zonde hè, als, als het, het, het, het ziekenhuispersoneel niet meer aan die mondkapjes ja, ja. Uh, kunnen komen. Als ja. uh, mensen die niet eens weten hoe ze zo'n mondkapje moeten gebruiken. Want. Mm -hmm. uh, nou, ja, zeker in de Verenigde Staten krijg je daar uh, echte trainingen voor. En diploma's in Nederland weet ik niet. Ik heb wel met mondkapjes gewerkt, maar niet uh, met die M95. Uh, nee, in de ziekenhuizen wordt natuurlijk die voorlichting wel gegeven. En dan weten ze ja. prima hoe dat moet. Dat is eigenlijk ja. in de hele zorgsector wel. Dan weet je prima hoe je dingen uit moet trekken. Bijvoorbeeld ook zo belangrijk dat je ja. dan niet weer met je vingers eraan zit en dan opnieuw uh, dingen besmet. Precies. en Ja, want anders kan dat kapje inderdaad een besmettingsbron worden, waardoor het ook nog een veiliger is. Mm. Ja, maar dan is dit al, zeg maar, wat wij. We nu hebben we zo twee minuten, zo'n zo stukje gezegd. Dat is eigenlijk al te veel informatie voor de gemiddelde burger. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja maar wat dat betreft, ja, dan, dan ja. kunnen die, zeg maar, soort van modieuze mondkapjes. die er nu wel veel de markt zijn. Het als is dat mooi besproken. Die kunnen er wel in helpen. Want als iedereen die dingen namelijk op heeft. Ja, dan wordt het heel erg lastig om iemand anders in het gezicht te hoesten. Zolang ja. je dan maar niet uh, handen gaat lopen geven of zo. dan valt het nog wel een beetje mee. Want Ze hebben het helemaal in het begin van die coronacrisis wel eens onderzocht. dat uh, besmetting door contact met materialen. dat is echt uh, minimaal. Dat gaat met name om uh, druppeloverdracht. Dat schijnt het meest besmettelijk te zijn. En dat, uh, dat voorkom je hier wel mee. Ja, nou ja, ook. Ja, en dat je besmette. Uh... Ja, ik, ik weet de cijfers niet precies. Maar uh, ook wel dat je via besmette uh, deurklinken en zo... dat je dan met je hand in je gezicht gaat wrijven, zeg maar. Dat, uh, ja, dat kan ook nog, ja. Dat ja, kan ja. ook nog. Uh, kan ja, <laughs> ja. Uh, maar uh, je hebt een gradatie erin. En, uh, en, nou ja, had ik gehoord dat die, dat, dat mondkapje van 1,95 stond voor 95%, uh, uh, hoe heet dat, dat het tegenhoudt. Het ja. lijkt mij wat weinig, dus misschien is dat een misverstand geweest. Nou, laten we zeggen dat het 99,9% is, hè, dus het is sowieso nooit uh, 100%. Nee. En dan, dan zit je al in richting meer regen, hoe heet dat, van die... Uh, de hazmat suits, zeg maar. Echt van ja, ja. maanpakken. Ja. Um, en die je dan uh, afspoelt en dat soort dingen. Um, om verspreiding te voorkomen. Maar met een sjaal heb je dan inderdaad dus gewoon nog steeds 80% uh, kun je hebben. Ja, ja klopt. En, ja. en als twee mensen een sjaal hebben, dan zul je, je denk ik al 90% hebben. Of misschien nog wel hoger. Weet je wel. Ja, ja. Uh, met z'n tweeën. Ja. Ja, het, helpt zo, het helpt sowieso, hè. Ja. En, ik, en ik denk voor, de, er zijn nog best wel wat mensen die denken van, ja, maar ik ga ze niet met zo'n lelijk mondkapje oplopen. En daar is dat toch een uitkomst voor, dat het, uh, dat het ook gewoon een mode-item is. is. In, in Oost-Azië is dat al heel lang, hè. Daar ja, met ja, Ik weet niet wat voor, wat voor rare mondmaskers op Ook allemaal, uh, nou ja, gewoon uh, filmscènes en, en monsters en gewoon een eigen gezicht als foto erop. Dat kan van alles. Ja, Oké. Okay. Ja, en nee. er, is ook, er is ook gewoon een zelfreinigend mondmasker, is ook geniaal, weet je, dan heb je dus niet dat probleem dat als je met je vingers eraan zit, dat je dan weer andere uh, dingen ja. kun, dat kunt afsmeren op andere dingen. Hoe nou, werkt dat dan? Want... Ja, dat is wel een goeie, ik zal dat even, even dat bericht erbij pakken. Ja. Het is een crowdfunding project. Hè? Dus het, uh, ik denk dat het nog niet helemaal af is. Maar het, uh, het concept is er wel. Mm. Uh, ja, Dat is het Guardian g Fold zelfsteriliserend mondkapje. Uh, er zit een grafeenlaag op. En er zit een accu'tje in. Uh, ja, ja. Die zorgt dat het, dat het masker beter werkt. Uh, en daarmee kun je dus ook die sterilisatie optie activeren. Nou, en dat, uh, uh, waarschijnlijk uh, wordt er dan een stroompje doorheen gestuurd. Of zo. Dat kan door grafenen. En dan zal het virus daar wel niet tegen kunnen. Ik, ik denk dat het ongeveer zo werkt. Ja. Maar die, ze zijn dus nu aan het onderzoeken... op Indiegogo. Dat is een crowdfunding pagina. Hè, of ze dit uh, dan veilig kunnen aanraden. Uh, uh, ja. Maar ja, goed, ja... dat is, dat is ja, dus dan alsnog weer zo... dat daar geen, niet per se een overheid tussen zit... dat daar een goedkeuring voor moet verlenen... om dat te gebruiken of zo. Nee. Dat uh, natuurlijk wel. Dat, bedoelt, dat er dan één bedrijf gaat lobbyen bij de overheid... om ja, uh, een ja, monopolie ja. Op, op het mondkapje... dat ze dan gaan zeggen... Ja, maar ze doen voldoen niet aan een of andere norm of zo. Weet je. Ja, ja, ja, ja. Gaat het Misschien op een gegeven moment alsnog komen, maar uh, dat is nu gelukkig nog niet zo. Dus grijp je kans zolang het nog kan. Hè? Ja, ja, ja. Maar uh, er zijn nog meer burgerinitiatieven, die, die staan allemaal te trappelen om uh, de post-corona samenleving vorm te geven. Ja, er staat een gigantisch artikel over uh, in de Groene Amsterdam, maar dat gaan we natuurlijk niet allemaal oplezen. Uh, maar ik wil er wel een klein stukje uitpakken. Van mu muzikale solidariteitsbetuigingen tot boodschappendiensten en digitale buurthulplijnen. De coronacrisis zet aan tot sociale betrokkenheid en gemeenschapszin. De nieuwe burgercollectieven bevestigen een heroplever van de civil society die al langer te zien is. Maar hoe zorgen we dat ze bestendig zijn? Nou, dat is, een, dat is natuurlijk een heel mooi stukje en ik zie het ook gewoon om me heen gebeuren. Er uh, zit een nieuwbouwproject in Almere en er zitten nog dertig uh, andere kavels. En uh, daar wonen best wat oude mensen. En die jongere mensen die uh, hebben ze buurt en Die appen dan gewoon van. Hey, moet er nog iemand boodschappen hebben? En die zetten dat netjes voor de deur. En dan is het weer geregeld. Weet je wel? Dat soort dingen dat gebeurt nu allemaal. En ik, uh, nou ja, ik. Johan ik heb samen met jou natuurlijk. In 2014, 2015 campagne gevoerd in Utrecht. Hm? En de vraag die wij. Of de opmerking die we heel veel op straat kregen. Was van uh, ja. Maar ik ben wel uh, sociaal uh, uh, begaan met andere mensen. Maar ik geloof nooit dat de rest van de samenleving ja, dat is. Ja, ja, ja. Nou, dat is hier het bewijs uh, de, de, volop dat in tijden van crisis dat mensen er gewoon voor elkaar zijn. Dus daar hoef je helemaal niet zo bang voor te zijn, denk ik. Klopt, klopt. Dat vond, dus, ik, uh, uh, vond ik een prachtig voorbeeld. Dat is trouwens zo dat in het midden van de... Um... Van de, van, de, van de afgelopen crisis dan, hè? <laughs> de 2008 crisis zeg maar. dat mm -hmm. was zelfs zo dat op een gegeven moment, op het hoogtepunt, uh, dat er was zo'n actie en er was nog nooit zoveel gegeven door de, de bevolking als toen. Dus, ja, ja. Ja. ja, het verenigingsleven is ook heel uitgebreid in Nederland. Hè? Daar zullen we straks nog wel even op terugkomen bij een uh, stuk van Herman Plei, cultuurhistoricus. Die heeft het daar ook over. Een soort van de Nederlandse volksaard. En dat dat eigenlijk gewoon helemaal in onze natuur zit. Om ons op die manier te gedragen. Ja. ja, ja dat, en dit is echt van onderop. Weet je wel. En, ja. en de ja. vraag is ook. Van, hé, hoe behouden we dat? Hm. Uh, nou, het kan een omkering zijn. Want. Uh, ik denk dat. Uh, ik, ik zit al hier dan in de wijk. En ik zit dus ook. Uh, bij zo'n. Uh, Civil society-achtige project. Mm. Hè? Dus er, gewoon van hoe helpen we elkaar op uh, wijkniveau. En dan merk je toch nog, zeg maar, hè, dat, uh, dat, dat er nog heel veel op de verzorgingstaat staat wordt geleund. Van, ja, ja. Ja. Uh, terwijl, nou ja, uh, zes jaar geleden uh, kondigde uh, Willem, Wim Lex, uh, de, de participatiemaatschappij ja, aan. Klopt. En, ja. en dus de. En zeker uh, deelnemen en je eigen vorm eraan geven, uh, iets, iets participeren. Ja, iets emanciperend is er ook niet dan participeren, zeg maar. Mm -hmm. Met name ja. dus als er geen uh, uh, coach op je vinger staat mee te kijken uh, om je af te keuren. Ik, als yes. je, uh, um, mm, hè, maar als je gewoon je eigen vorm aan kan geven. Wel of geen kopje koffie erbij, weet je wel, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat vinden mensen dan toch wel het, het, het prettigst. En inderdaad, en het is. Um, en dit is inderdaad ook zo'n bouwsteen, want er stond hier dan ook, er staat hier dan ook zo'n zin ergens boven van: uh, moet ik even kijken. Van, ja, dat, dat, dat dit al, altruïsme, uh, die, die valt dan ook net in dat gat wat de markt en de overheid gewoon hebben laten liggen. Dit is gewoon menselijk menselijk uh, gedrag, uh, zeg maar. Mm -hmm. van, uh, uh, inderdaad, we lossen het elkaar op. En als je het ook hebt over weerstand. Weerstand tegen uh, nou ja, dit soort situaties, zeg maar. Dan komt het uiteindelijk hierop neer. Ja, echt gemeenschapskracht. Van, uh, nou, ieder ieder, ieder hoeft zijn portie niet... Uh, uh, uh, uh, zijn kruisje niet te dragen, weet je wel. We vullen elkaar aan uh, uh, waar het nodig is. Eén één is goed in, in dit en de ander is weer goed in dat. Ik bedoel, er zullen mensen zijn die heel goed bijvoorbeeld mondkapjes kunnen maken... Hè? Ja, en dat soort dingen. Ja, ja die, die, die voorbeelden heb ik ook voorbij zien komen hè? van uh, zo'n vrouw die, die zeg maar uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat thuis op de naaimachine mondkapjes zat te maken. Ja. Voor allerlei behoeftige mensen in haar omgeving. Ja, het is toch iets wat je dan kunt doen. Weet je wel? Ja. En ik heb tijdenlang zelf ook bij een uh, repaircafé gewerkt, gewoon fietsen repareren. Ja. Uh, vinden mensen ook fantastisch om daar dan nou gewoon te komen en gewoon ook een gezellige middag met elkaar te hebben. En In de tussentijd ben je met allerlei dingetjes bezig en zo, maar het heeft ook een sociale functie. Hmm. Ja. ja, maar niet, niet sociaal uh, op zichzelf, weet je wel, want je had echt zo, ik denk, het was wel na de crisis, maar uh, ik denk een jaar of twee na de crisis hebben ze ook, hadden ze volgens mij ook zo'n potje voor buurtbarbecues. Ja, maar die ja. kwamen nooit uit de verf, want ja, dan zit je daar. <laughs> ja, uh, en je komt niet over. Je, je, je blijft een soort drempel houden. Terwijl dat ja, als je ja. iets met elkaar doet. Mm -hmm. uh, ja, dan gaat het contact veel sneller. Omdat ja. Ja, je hebt elkaar dan ook echt nodig om. Dus ja, ja. te doen, niet alleen voor elkaar, maar ook met elkaar, zeg maar. Ja, maar dat is ook eigenlijk wel, wel zonde van die hele verzorgingsstaat. Dat, dat neemt een soort van die, uh, die zorg voor elkaar uit handen. En dat is wel jammer. Dat, ja, dat zorgt er ook voor dat je dan minder contact met elkaar hoeft te zoeken. Uh, ja, het uh, pacificeert. Hè? Dus uh, ja. Ja, het voorbeeld van wat we in de wijk dan altijd aanhalen is... Uh, nou ja, weet je, er ligt ergens een vuilniszak uh, op straat. En uh, dan gaan mensen bellen naar de gemeentedienst. Mm -hmm. En uh, dat, dat grapje kost 150 euro om ja. uh, dat uh, te doen. Ja, terwijl dus, je loopt erheen en je doet het in de vuilnisbak en je bent klaar, weet je wel. Ja, je stapt even, zeg maar, hey, je ergert je eraan. Nou, je stap je even over je trots heen van, ja, maar ik heb het niet gedaan. <laughs> <laughs> uh, stap je heen en je bent er van af, snap je, dat... Uh, ja. Ja, dat, het is net even die dynamiek doorbreken... zodat je, ja, zodat je niet afhankelijk bent van dat nog loggere systeem... Ja, waar je eigenlijk ook over klaagt van... ja, we betalen zoveel belasting. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, moet je, dat moet je voor willen zijn inderdaad. Ja, ja dus uh, het is, het is, wat dat betreft is het een beetje het een of het ander. En ik ja. denk nog steeds hè, ja, dat heel veel mensen... Uh, dit, de, deze gezonde uh, manier van omgaan uh, nog moeten leren ontdekken van dat het mogelijk is. En wat de voordelen daarvan kunnen zijn. als er niet uh, uh, te veel betuttelend op gecoacht uh, wordt. Want dat is meestal ja. de, de, de, de, de doodsteek. Uh, mm -hmm. Maar echt van, uh, ja, wat wil je zeggen? Ja, het is ook nog uh, niet alleen bij. Uh, nou, het, het, laat ik het dan zeggen, ook bij, bij, de, bij de, de gemeente zelf, natuurlijk. hè? Ik bedoel, dan moet het ook doordringen. Want ik ken situaties van, uh, gingen mensen zelf daar het stukje vegen en dan een uh, gemeente langs en zei: ho, 'Hou dat is niet de bedoeling, want nu neem je wel het ja. werk af van, uh, ja, ja. van de stadsreiniging, weet je wel? Ja, dat we weten nog bij die, uh, volgens mij, provinciale stadverkiezingen in Utrecht 2015. Uh, daar hadden mensen in de buurt van Zeist, uh, die hadden voor ouderen, ouderen vandaag hadden ze een soort buurtbussysteem opgezet met uh, vrijwilligers erop. Dat liep fantastisch. En de reactie van de, van de provincie daarop was, ja maar het kan toch niet zo zijn dat we vrijwilligers nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen. En toen is die buurtbus dus vervangen door een provinciaal systeem en de boel stortte toen gewoon weer in elkaar, want dat was helemaal niet rendabel. Dus dan reed dat veel, veel te weinig, het reed niet op het juiste tijdstip. De mensen wisten niet meer waar ze moesten zijn of kwamen niet waar ze moesten wezen. Uh, dus het functioneerde veel beter toen het nog zelf geregeld werd. Alleen dat, uh, dat kon niet uh, door de beugel wat betreft de provincie. Ik weet nog dus zelfs nog dat ik in het Griekenland was geweest. Daar hebben we uh, op een of ander eilandje. en uh, ik, werd daar, uh, dus, uh, ik had een taxi gebeld om naar de uh, resort uh, te rijden. Een hele mooie weg, weet je wel. echt, zag ik, echt uh, ja, ik had nog nooit zo'n mooie asfaltweg uh, gezien. Ik, had, ik vroeg ook van... Uh, wat is het verhaal hierachter? Want dit is volgens mij in Athene en andere Griekse steden was één grote pijnbak. Ja, ja, die hebben we zelf aangelegd. Mm -hmm. Er waren heel gevaarlijke situaties ontstaan omdat die weg nooit onderhouden werd. Toen hebben de ja. bewoners het zelf maar gedaan. Zelf die, ja, hebben we, we, we hebben bij, bij Vrijheid Radio natuurlijk, nou, ik denk een aantal maanden terug of zoiets, het ook eens uh, volgens mij een stukje besproken. Ik dacht dat het in Engeland was. Dat, dat een overheid al tijden bezig was om een bepaald stuk weg aan te leggen. En die weg die bleef maar opgebroken. Mensen moesten heel hele einde omrijden. Er is dus een of andere uh, private ondernemer. Die heeft daar gewoon zijn eigen tolweggetje omheen gelegd. Om die, uh, om die op, uh, opgebroken weg. En die mensen die reden gewoon daar langs. Jij was prima weg. Niks in de hand. Die dacht ik doe dat gewoon zo. En dat werkte wel. Weet je? Die had het gewoon binnen een maand klaar. Ja, maar uh, we hadden nog een berichtje hier liggen. Ik zie hier uh, het gebouw uit Utrecht. Uh, even kijken. Geef mensen in de bijstand meer vrijheid? Komen ze eerder aan de bak? Ja, dat is toch een interessant, uh, interessant onderzoek is dat geweest. Van uh, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dus die hebben allemaal verschillende aanpakken onderzocht. Voor mensen met een bijstandsuitkering. Hè? Want mensen in ja, de bijstand die kost natuurlijk gewoon geld. Dus dan wil je weten hé, hoe krijg ik het voor elkaar. Dat die mensen niet meer in de bijstand zitten. En Ondanks allerlei stimuleringstrajecten en, uh, en bijscholingen en weet ik niet wat. Blijkt dan toch dat als je die mensen niet zo gaat sturen. Nou dat zei, zei Henk natuurlijk net ook. Uh, je geeft ze meer vrijheid. En bijvoorbeeld ook om wat bij te verdienen. Uh, dan komen mensen veel eerder aan de bak. En eigenlijk is dat natuurlijk ook heel logisch. Want als je één keer een beetje begint met werken. Dan kom je ook weer een beetje in het ritme. Je doet nieuwe contacten op. Uh, en, en op die manier kom je dan via je netwerk ook aan een baan. Maar het blijkt dus ook dat veel, heel veel gemeenten de, de regels die het Rijk oplegt wat betreft die bijstand veel te streng vinden. Die zoeken ook uh, binnen hun eigen gemeente, dus zo nu ook Utrecht, uh, naar versoepeling voor dat soort regelingen. En een soort van een eigen creativiteit om dat op te lossen. En die creativiteit is er vaak wel. Maar dan blijkt dus dat het beter werkt als je die regels niet zo strikt hanteert... en gewoon creatief mee omgaat. Dat vind ik wel een mooi bericht. Het hoeft allemaal helemaal niet zo strikt en het werkt eigenlijk eerder aan uh, ja. ja, je kunt niet alleen maar straffen. Hè. Dus, uh, dat, uh, je, uh, je zult af en toe met een beloning moeten komen om, om, om te motiveren. En uh, met uh, balkenende is... Uh, is, is, is uh, balken en dan kon je, zeg maar, nog met een klein baantje, kon je nog, uh, ik geloof ik, een kwart van wat je verdiende, er, kon je houden. Mm -hmm. Dus in 2000, 2003. Dat ja. hebben ze toen in 2004 naar uh, 0% uh, gebracht. Mm -hmm. En uh, ja, en, en, dat onze, en dan krijg je, zeg maar, gewoon een hele rare Twilight Zone. Mm -hmm. Dat. Uh, ja, je wilt wel een baan hebben of zo. Maar werkgevers zitten ook niet om, uh, om vaste contracten uh, uh, te springen uh, nee, tegenwoordig. Dus um, ja, dus, uh, en, uh, je, op een gegeven moment krijg je je leeftijd ook niet mee, dat soort dingen. Dus uh, uh, het, het succes daarvan is, is vaak ook... Meer toeval ja, ja. Dan, dan dat het afgedwongen wordt of kan worden, zeg maar. Ja, wat een aantal jaar geleden is natuurlijk die van regeling van Jetta Kleinsma ingevoerd, ook in het kader van die participatiesamenleving. Mm -hmm. Dat mensen die in de bijstand zitten verplicht worden om, om daar in ruil voor bepaalde werkzaamheden te verrichten. En dat blijkt ook in de praktijk helemaal niet te werken. Dat zorgt er ook niet voor dat ze dan uh, op die manier eerder aan de baan komen. Dat is een soort van gedwongen traject. Terwijl als je wilt dat mensen echt aan een baan komen die, zij, die ze vol kunnen houden. Dan moet je zorgen dat ze daar zelf een keuze in hebben. Dat ze zelf ook het moment kunnen kiezen waarop ze daaraan toe zijn. En hoeveel uur ze willen werken. Weet je? Die, die keuzevrijheid is ontzettend belangrijk in het... Uh, ...duurzaam in stand houden van zo'n baantje. Uh, ja, want het gaat vaak... ...niet eens zozeer om de vergoeding... ...denk ik, maar ook om een stukje... ...erkenning. Hmm. En, uh, ja. um, en als je... Uh, ...vanaf de bijstand tot aan je... ...werkgever continu... ...als een, uh, als een imbiziel wordt... Uh, ...behandeld, terwijl... Ja. ...misschien ben je hartstikke slim... ...maar om, heb je gewoon een diploma niet, weet je wel. Hmm. Uh, ja, dan, dan... ...motiveert het zeg maar niet om... Een aansluiting met elkaar te hebben. Want ik denk ook in een werkrelatie komt er daar uiteindelijk toch een beetje op aan. Het moet een soort, hè, je bent toch acht uur voor op een dag minstens uh, bij elkaar onder de pannen. Ja. Uh, dat je een soort vertrouwen hebt, weet je wel, van uh, ja, we gaan elkaar de tijd niet uh, uitvechten uh, en we werken een beetje samen aan hetzelfde doel. Mm. En... Um, um, en, en, en wat je dan zeg maar kunt... ...ja, dat blijkt verder wel, of zo. En uh, ja, dat... dat, dat uh, en, en, ...en als je dan zeker bij die baantjes... ...waar je uh, uh, zo tegen die bijstand aan zit... ...daar heb je al heel snel ook... Uh, ja, ...zoals bij de post, of ik heb ook een tijdje dan gebeld... Mm -hmm. ...dat dan elke marge van je, van je inzet, weet je wel... Die wordt afgemeten. Gewoon ja, ja, ja. Elk, elke minuut uh, moet verantwoord worden... en uh, omgezet worden in, in uh, inzet voor het bedrijf. Alleen, um, ja, dat het is een soort dubbel op. Want je hebt, zeg maar, andere soort baantjes... waar je een keer uh, met je benen over de tafel uh, kunt uh, gooien... om even te brainstormen met elkaar. Dan ja. pakken we dit slimmer aan met elkaar... Ja. Waardoor ja. uh, een heel andere sfeer uh, krijgt, ook heel andere ja, energie. Dat is, dat is toch, die, die, die, als je zeg maar, een lager betaalde baantje hebt, dan ook als je in de bijstand daarnaast zou gaan werken, ook al is het maar voor acht uurtje, mm. uh, je moet wel wat overhouden om, uh, om in je soort van in je eigen ontwikkeling te kunnen investeren. Om überhaupt ja. bijvoorbeeld bepaalde vaste lasten goed te kunnen dragen. Of te zorgen dat onderhoud aan je huis gedaan wordt. Weet je? Dat soort mm -hmm. uh, dingetjes. Ja. Zelfs als je, als je een huurhuis hebt in de sociale sector, dan nog moet je, ben je verplicht om bepaald onderhoud zelf te doen. Mm -hmm. Dus uh, ja, het, het, het werkt aan alle kanten tegen als je naast je bijstand bijvoorbeeld niet mag werken. Of als je in zo'n ja, zo ja. derde rangs baantje terechtkomt omdat je nu één keer geen alternatief hebt. Weet je wel? Ja. ja, zeker als je uh, wel zo'n baantje hebt en daar ook in vast zit. En zonder vaak ook heb je niet eens zo'n een volledige baargarantie. Mm. Um, en, uh, maar wel de verplichting, weet je wel? opkomstplicht, dat soort dingen. Mm. En dat, uh, dat kun je een keer doen, weet je wel. Gewoon van, ik laat gewoon eens zien hè, dat ik op tijd kan komen en dat ja. ik uh, altijd vriendelijk ben en dat soort mm. dingen. Um, maar uh, als je van de ene traject naar de andere gaat, nou, op een gegeven moment is de rek eruit. Dan denk je mm. ik geloof het wel. En, ja. Want uh, heel veel van die taken uh, die dan aan, aan bijstand uh, met uh, cliënten worden uh, uh, gegeven. Uh, dus het uh, papiertje prikken, dat soort dingen. Mm -hmm. ja, dit, daardoor raken ook weer andere mensen hun baan kwijt. Zeg maar. Dat oh, ja, dat. Ja, en je doet het vaak dan, uh, dan wil je toch je welwillendheid laten zien. Dan doe je het op ja. inzet, zeg maar. Maar ja. je haalt er geen energie uit. Het vreet eerder energie. En ja. uiteindelijk hou je het dan niet meer vol. Weet je. En dan word je vervolgens verweten... Uh, ja. dat, je, dat je niet voldoende inzet toont. Ja, dan, zo ken ik er nog wel een paar. Hè. Dus dat, uh, ja. Ja, dat, Ik vind het een hele mooie ontwikkeling... om te zien dat nu uit dat onderzoek... in, in Utrecht ook blijkt... dat het veel beter werkt... als je, als je mensen wat meer vrijheid aangeeft. Dus ik ja, ben dan blij, blij met dat onderzoek. Er waren, ja, er waren drie scenario's, geloof ik. Uh, de ene is inderdaad, geloof ik... iets van hetzelfde. En de andere was... Mochten mensen wat zelf bepalen. En mm -hmm. de andere was, dan mochten ze het zelf bepalen, maar kregen ze er ook nog ondersteuning bij. Ja. En ik ja. geloof dat dat, als je ook je eigen ondersteuning, zeg maar, kunt, uh, mag bepalen, mm -hmm. dat, dat dat net wat hogere score had. En dan, ja. kun, je nog met, dan kun je nog met de rekenmachine nagaan: van, is het dit waard, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja. Maar daar kwam het wel op neer. In, in ieder geval. Dat het, dat het verwijt... in ieder geval eruit uh, wordt gehaald... van uh, ach, het is allemaal... je eigen schuld of zo... Ja. Uh, en dat je meer... Ja. Of tijdelijk samenwerkt, of dat je gewoon even met, met rust gelaten wordt. Van ah, ik vind het wel. als ik niet naar die verplichte sollicitatiestrainingen hoef. die ik al vijf keer heb gehad. Ja, ja, ja. En, ja. uh, en die alleen maar de coach aan het werk houden. Ja, er is, er is een hoop uh, zinloze wetgeving. wat dat betreft inderdaad. Ja. En die helpen mensen eigenlijk van de regen in de drup. Ja. En uh, ja, dat, dat bleek bijvoorbeeld ook uit, die, uh, uit als mensen dan een betalingsachterstand opliepen. Hè? En dan vervolgens in een schotsaneringstraject komen... omdat ze in de bijstand zitten en die rekeningen niet kunnen betalen. Ja. Dan, dan komen ze er ook nooit meer uit, weet je wel. Nee, ja. Kijk, als je, als je wilt zorgen dat je van die verzorgingsstaat... uiteindelijk veel minder afhankelijk bent in Nederland... of je wilt er misschien uiteindelijk zelfs helemaal vanaf... dan moet je toch een manier zien te vinden om het voor elkaar te krijgen. Ja, nou ja... ja. Nou, ja. Ja, dat, zit, dat, zit, dat zit altijd op de loer. Maar ja... Ik, was, ik ben een beetje stil geweest tot op heden. Maar dat was ook mijn opmerking uh, aan het worden. Wat denken we dan over een basisinkomen? Want waarom zou je eerst werkeloos moeten zijn... om, uh -huh. om gewoon uh, in je levensonderhoud te kunnen voorzien? Weet je wel. Ieder, Geef iedereen uh, een bedrag waarmee ze hun basis geregeld hebben. En vanaf uh -huh. dat moment zijn ze vrij om... Uh, iets leuks bij te verzinnen, hoef je niet eerst minder dan duizend euro te bezitten en volledig aan een lager val te zijn geraakt voordat je daar een aanmerking op, uh, ja, ja, ja, op, uh, ja. op krijgt. Dus ja, ja. Maar dat ja dat we... is, dat is... kijk, het is natuurlijk wel ja. een, een, een vanuit libertarische perspectief is, is er ook weer heel wat op tegen te, te merken. Maar ja, het is laten we zeggen beter dan het de, dan de, de hele uitkeringssysteem. Zeg. Nou ja, wat, wat, wat zeg maar een, een soort van uh, wat beperktere vorm van basisinkomen, zeg maar zo'n negatieve inkomstenbelasting, hè, waar uh, Milton Friedman het ook wel over had, als ik me niet vergis, uh, waarbij je dus 50% van het verschil tussen minimuminkomen en jouw inkomen, uh, dat krijg je vergoed. Nou, dat is een soort van basisinkomen dan alleen maar als je onder een bepaalde grens zit, hè. Dat kan financieel nog wel haalbaar zijn. Maar als je basisinkomen voor iedereen zou doen... Ja, dan krijgen ook die mensen die het niet nodig hebben... en het enige wat er dan gebeurt... is dat je belasting veel verder omhoog gaat... en dat uh, en dat, die, dat geld wat je dan wel krijgt... eigenlijk niet zoveel meer waard is. Ja. Ja. Dus dat is een beetje zichzelf vernietigend systeem... in mijn beleving, maar er is wel een vorm mogelijk... die in de buurt komt. En die Heel veel van die ingewikkelde rompslomp... rondom die uh, al dat hele uitkeringencircus... en die, en die verzorgingstaat... Uh, wel kan vervangen. Ik denk dat dat prima kan werken inderdaad. Ja, maar ja. dan heb je ook nog het probleem. Dat je misschien heel veel mensen van Heine Ferry. Die hier naartoe komen. Want die denken hé hey, gratis geld weet je wel. Ja, ja dat, dat, ik heb altijd wel gevonden. Dat als je uh, er gebruik van wilt maken. Dat je dan ook wat bijgedragen moet hebben. En in die zin vind ik de WW eigenlijk een veel rechtvaardiger regeling dan de bijstand. Maar ja je zal maar in de bijstand zitten. Dan ben je blij dat het er is denk ik. Maar er is, uh, waarschijnlijk zijn waarschijnlijk een hoop mensen die, uh, die daarin terechtgekomen zijn. Juist omdat, uh, omdat er zoveel regels zijn in Nederland... waardoor je niet onder minimumloon mag werken bijvoorbeeld... waardoor een, uh, een werkgever je, uh, je niet zomaar mag ontslaan. En al dat soort kleine dingetjes die ertoe bijdragen... dat je niet uh, een, een minimaal baantje kunt vinden... waarmee je dan toch in je inkomen kunt voorzien. Er zijn allerlei landen in de wereld waar, waar je een hele grote informele sector hebt... zoals dat heet... Hè? je allemaal straatverkopers je hebt die er met een frietkarretje staan of uh, in New York zie je ze zelfs ook midden op straat gewoon pretzels verkopen. Nou ja, in Zuidoost-Azië is dat heel normaal dat overal uh, mensen voedsel op straat staan te verkopen. Dus Nederland is wat dat betreft best wel een ingeperkt land, zou we maar zeggen. Ja, maar uh, ja, even een klein dingetje. We hebben Joshi ook nog in ons midden en die heeft nog wel een heel leuk verhaal over blockchain poos, uh, poker, maar die zie mm -hmm. ik nog niet uh, bij ons uh, onderwerpen staan. Ik had hem er nog niet tussen gezet. Maar als je een linkje hebt, dan ga ik hem er nog gooien. Ja, ja het is gewoon blockchain.poker. Is het, hè? Toch, Johan? Dat is helemaal juist, Johan. Ja, ik zat er twee dagen geleden. Weer zo moeilijk over te doen. Wel bijzonder, want op diezelfde dag vervloek ik dan alles en iedereen. Dat ze niet open en eerlijk zijn. En dan zit ik s'avonds hier in de uitzending. Maar goed, er is een website. Die heet blockchain.poker.poker.blockchain.poker en nou waren dat de afgelopen paar weken, in de afgelopen week, heb ik dus mijn streamkanaal, dat werd allemaal in de filmpjes die ik opzet, er zijn onder andere ook blockchain.com filmpjes. Mm -hmm. En riep Roger op om meer op blockchain.poker te spelen. Dus nou heb ik mijn eigen nooit series erin gejaagd, Johan. Okay. En dan kun je iedere dag, twee keer per dag, spelen je gratis toernooitjes, waar je dus geen geld voor hoeft te betalen om mee te doen, maar je kan wel wat winnen. Maar waar, waar de naam blockchain.poker? Nou omdat het dus poker is met, met uh, bitcoins. Oh, Oké, okay. we je kan ook met, met website... andere, met, met, met tokens en noem maar op. Allerlei vormen van de crypto. Nee, nee op dit moment zijn er drie soorten bitcoin. Dat is de Bitcoin Core, die de meeste mensen als bitcoin kennen. Dan heb je Bitcoin Cash en Bitcoin Satoshi Vision. En die worden er alle drie op ondersteund. En dat zijn de drie grootste Bitcoin projecten van dit moment, denk ik wel. Maar kan je ook gewoon met, uh, met, met SLP tokens bijvoorbeeld? Nee, allemaal nog niet. Maar je kan wel tickets indienen. Maar, dus ik ben hele dagen ben ik tickets aan het indienen met uh, verbeterd puntjes en zo. Maar um, ja, deze week, had ik, ik ben dus met die stream bezig. En dan is het op zich wel een goede vulling. Lekker makkelijk, want... Ja, een pokerhand, het duurde ongeveer één minuut. En na die minuut kun je weer een nieuwe beginnen, om het maar zo te zeggen. En dan kun je, heb je iets om over te praten. Dus het, het geeft wat vulling op het beeld. En het, het pakte het toevallig zo uit dat het nou zo in de... Ik had ook van de week was het bevrijdingsdag. En we hadden uh, hier nog steeds de lockdown. Zoveel uren in de week dat je niet naar buiten mag. Dus toen dacht ik nou, laat ik, eens, laat ik weer eens mijn burgerlijke ongehoorzaamheid uh, uit, de, uit de kast trekken, een beetje er tegen uh, tegenin gaan. Ja. Dus heb ik een toernooitje georganiseerd. Maar het is uh, eigenlijk best wel bijzonder, hè? Want het is, uh, normaal gesproken, om uh, online te gaan pokeren, dan moet je. Dat, dat kan je niet zomaar doen. Je jij, jij, jij, jij hebt een paar jaar lang niet kunnen pokeren, toch? Vanwege de regeltjes van uh, de nou, als je, kijk, als je Yoshi Livo uit Lieberland wil zijn en je gaat dus tegen iedereen vertellen dat jouw paspoort een Lieberland paspoort is ja, dan zijn er ook bepaalde dienstverleners op de wereld die zeggen nou, wij erkennen dat nog niet als land en dus mag je bij ons geen dienst afnemen en dat zijn alle casinos sowieso mm -hmm. want die zijn veel te blij dat ze hun licentie hebben gekregen ik heb in, in, in dat opzicht ik weet moet nou even kijken, waar is het? Geef me even een seconde. Uh, Jij kon in ieder geval bij blockchain.poker. Kun je gewoon... Uh, ja, is voor iedereen is het daar toegankelijk. Zonder KYC mag daarop gepokerd worden. Er zitten mensen met uh, nou ja, een paar duizend euro te wachten totdat je komt spelen. Ik heb nog een linkje gedeeld over bitkassa.nl. Die heeft deze week aangekondigd dat ze gaan sluiten. Dat zijn toch wel goede, goede bekenden geworden in het bitcoin wereldje voor mij. Bitkassa.nl opererend vanuit Arnhem die hebben een periode in de wereld... de meest dichtbevolkte bitcoinstad ter wereld afgeleverd. Oh ja. Dat Arnhem natuurlijk... Ja, daar wonen misschien 200.000 mensen, waarschijnlijk iets minder. Ja. Maar ze hadden wel honderden winkels... want ze zijn een heel enthousiast team van bitkassen. En ik weet nog wel dat ik daar kwam en toen zei... en elke keer verdedigen die mensen dan de regulering... want dat is goed en dan kan er nieuwe geld... de pensioenfondsen kunnen dan in bitcoin gaan investeren gasten, jullie, jullie zijn jullie bedrijf hier aan het, aan het weggeven, want zodra die regulering er is, dan is er geen Bitkassa meer. Nee, dat komt allemaal wel goed, want zo duur is dat niet en dat, dat, dat weet je wel tot en met nu hebben we dat allemaal gereden nou, nou ja. twee dagen geleden staat het volgende bericht op het internet Bitkassa closing down ja, ja. Ze, ver, ze verwachten uh, 25.000 euro kosten per jaar dus ja, zo'n heel pensioenstelsel is natuurlijk ook een heel kwetsbaar systeem hè dat de manier waarop het in Nederland is ingericht. Dat maakt dat je afhankelijk bent. Van hoeveel ouderen er zijn. voor Hoeveel jij moet betalen. Ja, nee, maar dat is nog weer heel iets anders. Dit, dit, dit gaat er nu over. Dit is een bedrijf. Wat dus als tussenhandelaar. Als, als um, handelshuis. Hoe zeg je dat? Mm -hmm. ja. ertussen tussen gaat zitten. Dus uh, ik wil bijvoorbeeld wat goud kopen. Op een website van een goudhandelaar. En dan kun je, kan die goudhandelaar. Met bidkassa in zee gaan. Een soort... Paypal-achtige uh, visa-bedrijf, zo moet je het maar zien. En dan kun je vanaf dat moment een soort van pinnen, met een, maar dan met bitcoin. Mm -hmm. Nou, en, en bitcasa moet dus nu gewoon zeggen, we doen het niet meer, want de, de, de, de kosten wegen niet meer op tegen de baten. Of andersom, de baten wegen niet meer op tegen de kosten die we nu moeten gaan maken. En ja, op die manier hou je dus... De Rabobank zal het wel gaan betalen. Die gaan, ermee, die gaan bitcoin apps aanbieden aan hun klanten. En de ABN AMRO gaan apps aanbieden aan hun klanten. Maar ik heb bijvoorbeeld wat vrienden. Die hebben een bovengemiddeld salaris. En die hebben een bitcoin rekening bij hun bank. Nou toen zei ik haal er eens wat vanaf dan. Nou en dan zitten er dus regeltjes in. En dan duurt dat uh, tot 72 uur. Ja, dan heb je nou ja. dus geen bitcoins dan heeft jouw bank geeft jou het idee dat je bitcoins hebt maar op, was op het moment als jij ze eruit haalt moeten ze voor jou ook echt een bitcoin kopen en tot die tijd oh. kunnen zij gewoon doen alsof ja, ze hebben dus, dus ze, doen, dus zij, ze maar hebben eigenlijk opnieuw een fiat stelsel gecreëerd zeg maar, ja. waarbij ze maar een bepaalde dekkingsgraad hoeven te hebben door een, door een vertraging dat in te bouwen van de tijd waarin jij wordt uitbetaald. Ja, dus ze zeggen: 72 uur hebben we de tijd om jou uit te betalen. En in die 72 ja. uur, Bitcoin die werkt gewoon altijd. Maar ja, goed. Ja, maar ter, terwijl het helemaal niet nodig is om daar een bankrekening voor te hebben, natuurlijk. Nee, maar dan zegt die bank: uh, alles tot 100.000 euro staat bij ons uh, verzekerd. Nee, dat okay. snap ik. Maar als, je, zeg maar als je zegt: Nou, ik heb rijke vrienden, die hebben dan een reken, Bitcoin-rekening bij de bank. Ja, die hoeven helemaal geen rekening bij de bank te hebben. Want je kunt, gewoon, uh, je kunt dat gewoon ergens in een secure wallet hebben staan... en is er geen probleem, weet je wel. Ja, maar die bank geeft hun dus het gevoel... want dat zijn geen rijke vrienden aan het groepen hebben. En, die, en die, die, die zeggen, ja, dan snappen we het niet goed genoeg. En mijn bank geeft mij de zekerheid dat het veilig staat. Ja, maar die bank snapt het ook niet. Nou, die snapt het zo goed... dat ze in ieder geval 72 uur levertijd in, inbouwen. <laughs> Nee, maar ook, kijk, het, het zijn dus de, de, de gepassioneerde uh, hobbyisten. Die worden op arts. deze manier. Nu, ja, die worden nu uit de, uit de markt gedrukt, eigenlijk. Ja. En. en ja, je houdt dus weer binnen, ook binnen nu en vijf jaar, zijn alle bitcoinbedrijven gewoon weer dezelfde soort banken als dat het altijd waren. Ja, ja. Snap je? Want vandaar, er het, uit... vandaar dus dat jij dat je nu zelf je eigen bitcoin poker hebt uh, opgericht. Nou, dat is niet mijn bitcoin poker, nee. Ah, oké. Okay. Nee, nee, nee. nee. Dat is, het is, ik, ik, ik organiseer een, een serie. Een okay, serie ja. to -oordjes. Eén okay. week. Om, uh, want ik moet, ik moet bij mezelf in de kijkers spelen bij Roger Veur Want ja, dat Lieberland verhaal, dat loopt steeds maar door. De afgelopen week, jongens, voor de mensen met interesse, is er weer een levering niet doorgegaan. Van mondkapjes. Het heeft allemaal aansluiting op alle artikelen. Ja, ja. Van Vits uh, een uh, goede doelenfonds. Wat waarschijnlijk uh, weer zoveel honderdduizend euro heeft daarvoor heeft ontvangen, en dus niet geleverd. En in de tussentijd heb ik hier maar een heel klein beetje nodig om een heel groot ding neer te zetten. Dus dat blockchain.poker, dat is een beetje, uh, uh, ja laten we zeggen, Roger Verrieper tot op om er iets mee te doen. En ja, die gozer is nog altijd de grootste investeerder in Lieberland. En ik moet hier op de een of andere manier uh, in zijn verstand krijgen dat ik niet de maloot ben die Vidjet Litschka van me maakt. Maar ja. dat er hier gewoon een hoop te doen is. En dat het uh, allemaal hele leuke politieke spelletjes zijn die die Tsjech aan hem vertelt. Maar ja, dat er hier ja, gewoon ja. dingen moeten gebeuren. Ja, laten nou. we het hopen dat, dat jullie dan ook gewoon constructief aan de gang kunnen op een gegeven moment. En dat, het, uh, dat er dan misschien inderdaad een keer mensen kunnen gaan wonen ook. Nou, bijvoorbeeld, ja. ja. In plaats van dat we dus alleen maar een vent over libertarisme de wereld over versturen in een vliegtuig. Die al vijf jaar lang hetzelfde verhaal vertelt ja, tegen de hele wereld. Maar die plannen die... liggen, liggen er toch wel. Weet je? Dat, je, dat de mensen dan gaan wonen. Dat je ook een eigen lokale economie hebt. Eventueel in crypto. Weet je wel? Dat, uh, dat, uh, dat je misschien een hele minimale wetgeving hebt. Waar alleen het uh, non agressieprincipe ja. staat beschreven. De plannen zijn prachtig ja dat vraag. Maar uh, nog even terugkomen tot uh, blockchain poker. Hè? Ik bedoel, normaal gesproken met online poker. Dat is met uh, je KYC doen. helemaal heel erg gereguleerd. Want anders word, krijg je World West uh, en zo. Hè? Yeah. Mensen die met de, yeah. met de pot vandoor gaan. Maar hoe, hoe gaat het, is, is dat al gebeurd bij uh, blockchain uh, tot poker? Nee, Daar ben ik nog mee bezig. Nee. nee. Uh, kijk, um, mijn standpunt daarin is het volgende. De, de, de wet en regelgeving van heel die KYC gebeuren, dat is gebaseerd op dollarwaardes. Dollar, dit, dollar, dat als jij de dollar handelt. En dit potje poker is in bitcoins. Dan kun je ontzettend veel over vertellen: van ja, bitcoin is geld en dat weet je wel, maar. Als ik een potje poker speel met stenen, ja ook al is het een hele bijzondere steen, eh, dat zijn geen dollars, snap je? En, en dus eh, ja, wat, wat Bitcoin.poker vandaag op de markt brengt, is hartstikke illegaal volgens bijna iedere overheid in de wereld niet te tolereren. Want het is ongereguleerd geldspel, dus ja, dat is, eh, ook al is het maar om een dubbeltje. Ja, maar dan moet je het wel dus daadwerkelijk als een vorm van valuta zien. En te, we hebben het daar eerder natuurlijk in Vrijheid Radio ook wel over gehad... dat er allerlei verschillende landen zijn die dan de, de crypto op verschillende manieren in de wet zetten. Dus voor de een is het een financieel product, voor de ander is het een beleggingsproduct. Dat is een nogal per land ook. Ja. En dat maakt dus wel uit voor wat je er wel en niet mee mag. Ja, in de meeste landen is het nu inmiddels gewoon een, een, een bezit. Een, een, met, een soort vergelijkbaar met goud, zo moet je zien. Ja, ja. Maar ja, dan gaan ze dus de, de, de argumenten aandragen. Omdat jij met uh, zoveel uh, uh, bitcoins. Een dollarwaarde vertegenwoordigd. Het zijn alle regels die gelden op de dollar... ...nu ook van toepassing op bitcoin. Nou ja, succes ermee. Ja, ja. Ik uh, ga er niet om minder om pokeren... ...en een toernooitje om 2 dollar... Uh, ...laat het maar gebeuren, ik zie wel wat er gebeurt. Ja, ja. Ik, ik weet wel dat ik... ...in de kijker sta, om het maar zo te zeggen... ...en dat ik een risico ermee neem. Maar uh, ja, het is de tijd ervoor. Ik moet dit hele weekend... ...ben ik weer zo lief om 60 uur... ...opgesloten in mijn huis te zitten... Wat ja. volgens mij gewoon tegen alle mijn mensenrechten ingaat. Mm. Uh, dus uh, dat ik dan een pokentoornooi organiseer, uh, ja, weet je wel. Ja, er nou, dus zijn, zijn, sowieso, zijn sowieso natuurlijk al wat mensenrechten opgeschort sinds die hele crisis. Hè? Ja, de en. en uh, Demonstratie, rechtsvergadering. Ik vind dat, rechts dat je daar, vind dat je daar op een bepaalde manier creatief toch een protest op moet gaan doen. En ik ga hier ja, niet. Ja. Met mijn geweer al schietend. Want dat zijn, ik, voor de, jullie weten dat misschien niet. Maar op mijn YouTube kanaal zet ik filmpjes. Mm. En nou is het dus, vanaf deze week is het iedere keer om acht uur s'avonds klappen ze voor de caregivers. Hoe noem je dat? Zorgverleners. Zorgverleners, uh -huh. hè. Maar dat gaat nou sinds deze week om, om vijf over acht over in uh, potten en pannen. Die, die keihard worden, tegen elkaar worden geslagen. En een hoop herrie. En mensen die geweren afschieten in de lucht yeah. en zo. Zo. Omdat ze dus die hele lockdown uh, beu zijn. Ja, ja, ja. En ze worden dus een beetje. Ja, ik zal niet zeggen dat ze het beu zijn. Maar ze beginnen al wel een beetje. Uh, ja, geluid te maken wat dat betreft. En ja, ja ik, ik doe dat op deze manier. Ik heb uh, met mijn poker. En ja, ja, ik weet ook niet of je er nou zo trots ja, op moet zijn. Maar ik, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Weet je, dat het ook niet zomaar klakkeloos wordt aangenomen. Want, uh, we hebben. ...volgende bericht, dat gaat er een beetje over. En er wordt ook nog in de chat gezegd. Ja, nou, we pakken ja, even de poker, chat erbij. Poker is een hot item, dus... Uh, uh, <laughs> ...Gitana Gold vraagt... ...oh my god, heb ik vanmiddag nou... ...illegaal zitten pokeren? Ja. Ja. Als je nou naar Libeland ...verhuist, dan bestaat er... ...geen illegaal pokeren. Nee, nou ja, er nee, is, we is we natuurlijk we ook zijn. wel het verschil tussen, uh, tussen illegaal en onrechtvaardig. Hè? Dat zijn twee hele verschillende dingen. Ja, uh, maar voordat zeker. we naar het volgende bericht gaan, ik uh, ook nog even vragen voor de mensen die luisteren en die geïnteresseerd zijn en met jou uh, mee willen doen met je uh, poker uh, Waar en wanneer en hoe en wat, waar moet ze oh, weten? Oh ja, nou ik zal even uh, wat delen dan. Honkler nou, Hangout is het sowieso op Twitch? Ja, ik heb hier een aantal, aantal topics waar je het kan teruglezen. Ik kan, je kan hier naartoe. Ja, je kunt het in de chat gooien, toch? Ja, ja het staat allemaal in de chat zo direct. Ja. ja, maar goed, ook als mensen het later willen op YouTube terugkijken. Dan... Maar dit is maar één weekje, hè. Dus tegen de tijd dat jij dit allemaal weer verknipt hebt en op YouTube hebt gegooid, is het allemaal alweer voorbij. Dat gaat uh -huh. vannacht al op YouTube. Oh, oké. Okay. Nou ja, we zijn nu ja, op Ika. 60%, 66%. We hebben vier dagen gehad. Nog twee dagen te gaan. Mm. En als ik dan toch aan het aankondigen ben. van wat er allemaal nog op het programma staat. hebben we morgen Adam Kokesh. en. Uh, Samuel Germanovic van CryptoField.com. En morgen bedoel je dus uh, vrijdag. Vrijdag, ja, sorry. En anders kunnen ze het later nog terugkijken. op, uh, op jouw YouTube-kanaal. En het yes. is natuurlijk. Ja. Nee, goed, ja, dan gaan we even herdenken. Ja, we hebben natuurlijk 4 en 5 mei gehad. Hè? En op uh, 4 mei. Gaf uh, uh, Arnold Grunberg. Mei we wonen, 6 mei gehad. Ja, we hebben 6 mei. Wat zei hij? Pipertuin. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat is, dat ik ze ook nog wel even over hebben. Uh, maar op 4 mei heeft, uh, heeft Arnold Grunberg in de Nieuwe Kerk uh, zijn lezing gegeven voor de dodenherdenking. En daar zaten ook wat dingetjes in waarvan ik dacht. Nou, ik weet niet of het er helemaal mee eens ben, maar hij deed een hele mooie uitspraak daar. Hij zei geen betekenisvol herdenken zonder gegronde vrees dat wij de toekomstige daders en hun helpers zijn. Je dat, in dat besef, laat die zin eventjes inzinken. Dat besef dat, uh, dat moet volgens mij altijd spelen. Zeker ook in zo'n coronatijd waarin uh, dan heel veel mensen maar klakkeloos achter de overheid aanlopen. Zeggen ja meer regels en mensen moeten allemaal thuis blijven. En, uh, en, vervolgens, ja, en dan niet nadenken over de, over de lange termijn gevolgen daarvan misschien korte termijn paniekdenken is, uh, ja, het is heel, heel snel gedaan als je in zo'n crisis zit. En, uh, is veel mensen een die... Volkskrant artikel? Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dit, dit is eigenlijk ook, nou, ja, dat speelt natuurlijk in veel mindere mate nu. Maar het is eigenlijk uh, uh, wat over de Tweede Wereldoorlog ook werd gezegd. Weet je, over de hele holocaust. Dat die eigenlijk alleen maar gelukt was omdat uh, allerlei mensen gewoon wegkeken niet hun verantwoordelijkheid genomen hebben en nou, ik vond dat verhaal van jou over wat er nu in Servië gebeurt dan ook mooi, die lockdown duurt een te lang, dus komen ze in protest en in Nederland is dat nu ook gebeurd, mensen die lockdown duurt een te lang, dus je ziet overal weer mensen op de snelweg rijden, ik sta weer bijna in de file, weet je. Dus op een gegeven moment is die drempel is bereikt en dan trekken mensen niet meer en gelukkig doen ze dan ook wat maar in Nederland heeft het wel twee maanden geduurd. Maar, uh... ik, ik heb er wel een iets ander beeld van. Ik ben mm -hmm. het met uh, Arnold Groenberg eens. Alleen ik mm -hmm. heb er een heel andere invalshoek hier. Mm -hmm. dat als mensen uh, wegkijken voor iets. zeker uh, merk ik dat in de discussies. Uh, mensen die uh, uh, uh, zich aan de coronamaatregelen uh, uh, vasthouden, zeg maar. Ik denk dat je dat niet zomaar kunt zeggen van oh die lopen achter de overheid aan. Um, er zijn ook heel veel mensen die maken zich gewoon zorgen om hun eigen li lijf en leden. Om die van een familie of die van een ander. En um, het is met een pandemie zo. Uh, als dat zich gewoon vrij kan uh, verspreiden. Mm. Dan heb je gewoon uh, uh, heel veel doden. Uh. En dat is dat wat is we nu mee... ja. en dat is nu met name wat we nu aan het uh, voorkomen zijn. Dus, ja, dat, uh, is het, dat is het idee. Ja, dat is het idee. ik zag een misverstand, op, uh... Uh, Ik zag een misverstand. zeg maar, over van ik, een of van de politicus had gezegd uh, ik geloof Grapperhaus, mm -hmm. van uh, zo van ja uh, dat mensen zich, ik geloof van dat mensen zich zo aan de lockdown uh, houden is. Uh, uh, hoe heet dat, is uh, uh, een teken van dat ze niet zozeer in de nazi-ideologie geloven. Ja, ja dus dat, het, dat was inderdaad, het, het, de... ik vond het iets heel, heel raars. Dus ik denk van, ja, ja. Goed, ja het, het, het, het en je iets is van die strekking. Zeg maar dan, nou, ja. dan, is het, dan is het maar net voor wat we associatie erin hebben, want heel veel mensen die gaan vol op de, uh, dit zijn mijn uh, mensenrechtenorgel. Uh, uh, Mm -hmm. En dat is begrijpelijk hoor, dat begrijp ik wel, je wil gewoon je normale dingetje doen en, mm -hmm. uh, en daar, daarin word je beperkt. En, uh, maar je kunt niet eens je normale dingetje doen, of een ander kan zich door uh, uh, jouw toedoen niet eens meer een normale dingetje doen, mm -hmm. als er een pandemie aan gaat... En, en dan gaat er iemand van dood, zeg maar. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk een, ja, dat maar is maar een, lo een logisch verhaal. Wie gaat verhaal. er allemaal aan dood? Wie gaat er aan dood? Want dat wordt elke keer zo. Weet je, wel, je moet de hele tijd maar denken van je gaat dood, je gaat dood. Maar vergeet niet dat je nu nog leeft, weet je wel. En je kan wel de hele tijd eraan denken dat je doodgaat door een pandemie. Ik, nogmaals, het zijn veelal mensen die al ziek zijn die eraan doodgaan. En ik ben hier met 33 jaar, wil ik wat bereiken. Dus waarom zou ik nou binnen moeten zitten? Omdat iemand van 89 met kanker er misschien aan dood kan gaan. Ja, en dat ja, mijn, is dus mijn, zeg maar dat, mijn, stukje, nee, dat stukje van. De, dat is zeg maar dat stukje van. Uh, uh, ik ben jong en vitaal. Waarom, uh, waarom mag het kreupelen hout, zoals Marianne Schakenman heet ze. Ja? waarom mag dat gewoon niet uit de samenleving worden weggetrokken nou, ja, nee, sowieso de... sterk is het niet alleen het is nu na, na twee maanden toch inmiddels wel duidelijk dat de dodelijkheid van het geheel een stuk lager is als, als werd aangenomen toen we al deze regels in werking stelden ja, maar dan kijk je naar de sterftecijfer en niet naar de effecten nou ik kijk gewoon naar hier het dorp waar ik rondloop waar gewoon uh, helemaal niks aan de hand is waar niemand op de grond ligt te sterven maar wel ja. elke, elke vijf minuten op het journaal klikt dat je bang moet zijn om dood te gaan. Nou, dat is gewoon niet in lijn met elkaar. Dat heeft een brainwash-factor voor mij Alla MH17 in zich. En, en, en, en uh, dus klopt heel, die, heel dat virus en alles wat ze mee aan het doen zijn, klopt gewoon voor geen meter. Hetzelfde als heel het verhaal rond 9-11. Nou, je eerst <lacht> het nog steeds niet. Ons, ons wordt verteld dat, uh, dat, dat het is ingestort... Door een vliegtuig. Ah. Ja, dat is nee, ook maar, gewoon een controltemolition. Nee, ja. nee, kijk. Ja. Uh, ja. Wie zegt kijk, nou dat dit ja, niet, niet uit de land zal. is gekomen... Oh, om, om, om de economische crisis te verbloemen? Rick, dat gaat ja, een hele lange uitzending worden. Ja, dat vind ik alleen maar goed. Vorige keer hadden we een uurtje. Maar, maar er zit volgens mij nog een kanttekening hieraan. Dat ja. Zelfs als, als je dit helemaal serieus neemt. Hè. Zeg, dit is volledig terecht geweest... Dat, uh, dat we met z'n allen binnen zijn gebleven, of je nu vindt dat de overheid dat moet regelen of niet, even buiten beschouwing gelaten. Stel het is inderdaad gewoon een gevaarlijk virus, daar ga ik dan ook maar vanuit. Want er zijn 5000 mensen dood gegaan in Nederland inmiddels. Uh, dan nog, uh, heeft, uh, heeft zo'n lockdown heeft ook economische gevolgen. En in Nederland vallen die nog wat mee, omdat we in Nederland ja. over het algemeen een buffer hebben. Maar er zijn zat buitenlanden. Bijvoorbeeld in India of in Kenia, Oeganda, noem de landen maar op waar mensen weinig geld om handen hebben. Die mogen dus, waar we het net over hadden, niet actief zijn in die informele sector op dit moment. Want die mogen zich niet op straat bevinden. Die mensen kunnen dus geen geld verdienen en komen op een gegeven moment gewoon om van de honger. Dat is een, dat is een echt effect wat in de wereld plaatsvindt op dit moment. Dat is ook heel gevaarlijk. Uh, en het lange termijn gevolg van, uh, uh, van de maatregelen die er nu genomen zijn. En ook de financiële steun die er nu verleend is aan allerlei ondernemers. Die niet hun, uh, hun taken mochten doen. Die hun, hun bedrijf niet mochten voeren. Dat zorgt er straks voor dat we opnieuw in een economische crisis terechtkomen. Waarbij de belastingen dan weer omhoog moeten. Om die hele staatsschuld weer af te lossen. Ja, en, en nu kunnen we perfect de coronacrisis daarvan de schuld geven. Dat is toch prachtig. Deze mensen hebben, hebben ons... We hebben, ons, uh, we hebben ons jarenlang verteld dat ISIS gevaarlijk is, terwijl we het zelf moeten steunen. Vergeet dat niet. Oké, okay. dus... we, ha we hadden het over wegkijken. Uh, hoeveel uh, hoeveel uh, mag zo'n dode kosten dan? In Nederland staat een levensjaar van ja? een persoon op 80.000 euro. Waar komt dat getal vandaan? Ja, ja. Dat is wat een verzekeringsmaatschappij maximaal uitkeert aan een Nederlander voor een operatie. Uh, die één jaar uh, een volledig gezond levensjaar extra uh, uh, uh, teweeg brengt. Dus dat is 80.000 euro. Ja, ja. Maar je, kunt ja. natuurlijk, je kunt daar een financiële afweging van maken, uh, ja. maar ja, dat is niet het enige wat speelt natuurlijk. En misschien heb je er soms geld voor over om dingen op een bepaalde nette manier te regelen... Alleen nu is het gewoon zo dat je er ook geen keuze in hebt of je dat wel of niet wil doen. Want je nee. krijgt gewoon een boete als je op straat loopt op het moment dat je ergens niet mocht zijn. Dus dit is een soort rare situatie aan de hand waar, waarbij ik denk een afgelopen paar weken er zo ontzettend veel mensen tegelijkertijd de wet aan het overtreden waren, dat het niet meer te handhaven was en dat nu nee. dus de maatregelen maar zijn aangepast. Ja. Nou, dus maar het heeft als... een beetje, er zit een soort interactie tussen wat doet de bevolking en wat kan een overheid nog maken wat betreft handhaving? Hoeveel, hoeveel, kost, uh, hoeveel kost dit nu al dan? In miljard? Uh, uh, uh, nou, volgens mij was de laatste steunronde was 60 miljard en volgens mij gaat het naar de 90 miljard. 90 miljard, Ja, en de, en de staatsschuld zit op dit ja. moment ergens rond uh, net iets onder de 400 miljard. Dus het is ongeveer een, zeg een kwart van de staatsschuld dat we, dat we gaan uitgeven. Dus dat betekent, als ik, als ik heel snel bereken, geloof ik, dat uh, voor dat geld had uh, dan ongeveer 1 zestiende deel van de Nederlandse bevolking gewoon af mogen sterven. Ja, dat gebeurt natuurlijk lange na, niet, want dat is net iets minder dan een miljoen. Of ja, meer dan, je, ja. Een jaar minder leven is het dan, hè? want dat is per jaar. Hè, ah, oké, oké. Okay, okay. ja. Per jaar. Ja. Nou, dan moet je nog een aantal jaren, of we zeggen keer tien of zo, maar dan nog kom je er niet aan. Ja, ja. Nou, uh, ik kan in ieder geval de geruststelling geven van... Het is, het is niet alleen voor die mensen die... Uh toch al op omvallen stonden. Nee, dat het, deze het heeft maatregelen. Ook, het ja. heeft ook wel lange, lange termijn gevolgen. Weet je? Je, ja, nee, dat wel. En dat is allemaal heel angstig. Dat is allemaal ja. wel heel angstig. Nou, heel angstig maar... weet ik niet. Maar het, het is iets wat, volgens, wat je volgens mij mee zou moeten nemen in een vergelijking. Of je dat nu zakelijk of emotioneel wilt benaderen. Maar het is iets dat speelt. Er maar... zijn ook bepaalde, bepaalde maatregelen. Dus in, in, in eerdere crisis, de vorige economische crisis, zijn ook bepaalde maatregelen genomen die vervolgens in wetten zijn vastgelegd, waar we vervolgens niet meer vanaf zijn gekomen. En dat is wel iets waar ik voor vrees, dat er nu ook weer maatregelen in de wet terechtkomen, waar we vervolgens niet meer vanaf komen, omdat niemand er meer over begint. Ja. Precies, en het hele punt wat ik tegen de manier van communiceren heb, is dat het van een bron afkomt, die dus niet zo'n goede uh, reputatie heeft in mijn leven. En ik zeg dan eventjes 9-11 en, en MH17, en dat mag best om gelachen worden, maar ook op MH17 zei ik in de eerste minuut, dit is heel anders dan wat ze ons hier vertellen. Want dit nieuwsbericht over MH17, wat nu op het journaal getoond wordt... dat klopt gewoon niet. De manier waarop zij het verhaal verkopen, dat klopt gewoon niet. En uh, dat is hetzelfde met dit corona. Het zal vast een verschrikkelijk dodelijk virus zijn. Maar het wordt gebruikt voor, een, voor iets anders. En dat iets anders is wat ik altijd als een global currency reset omschrijf. En dat is dus een economische crisis die... Ja, op de een of andere manier aan ons verkocht moet gaan worden. En toevallig kunnen ze nu een, een corona daarvoor gebruiken. En ik denk dat dat dus ook gebeurt. De, de, ja, de ding, ik weet niet of dit, deze insteek zo bewust is gekozen. Weet je, het kan natuurlijk een gevolg zijn wat heel handig uitkomt. Dat heb ik met dat cashloos betalen, dat gevoel met cashloos betalen wel gehad. Dat is iets dat voor deze coronacrisis al heel erg te sprake was. Hè? De, de cash moet eruit en we moeten allemaal cashloos gaan betalen en met, met de pinpas. Uh, uh -huh. Want dat zou bepaalde voordelen hebben. En nu met deze coronacrisis is dat iets wat, uh, wat mensen ja, en, massaal en, zo ongeveer moeten gaan doen. En, en iedereen dat komt wel vindt heel het, ook, het komt wel en, heel goed uit, weet je wel. Ja, en iedereen vindt ja, het ja. dus ook hartstikke logisch. Want ja, dat is wel vies dat, uh, dat geld, en nou met corona. het ja, is ook een uh, andere reden hoor, dat ze het afweer de schaf, Ik bedoel, uh, vanwege het zwarte geldcircuit, hè? Ja, er zijn, er zijn meerdere redenen daar, maar er zijn ook meerdere maatregelen die nu tijdens deze coronacrisis uh, soort van, zijn opgesteld en, en worden gehandhaafd, uh, die eigenlijk al een beetje op de agenda stonden van de overheid en die dus een soort van logisch in hun gedachten naar boven komen op het moment dat zich een crisis voordoet. en dat wil niet dus zeggen, Zoals wat dat, Zoals wat? Dus uh, nou, zoals, zoals bijvoorbeeld uh, dat, uh, uh, dat we uh, meer zouden moeten doen aan stikstofbestrijding of zo. En nu, zi nu zijn inderdaad uh, de snelheden omlaag gegaan, en maakt niemand zich daar echt meer druk over. En dat komt goed uit, weet je. Het is niet nee. een bewuste insteek, ja. maar het komt wel goed uit. En ja, okay. de, de hele immig immigrantenproblematiek heeft niemand het op dit moment meer over. Want het, ja. Komt, ja, het is, is nu iets belangrijkers om het over te hebben. Ja, er zijn er allerlei dingen binnen. die niet meer, op, niet meer op de voorgrond treden. Maar kunnen er kunnen ook allerlei wetten ligt, doorheen ligt. jagen die, die, die, die, die al die tijd al klaar liggen, weet je wel, die uh, klaar lagen. Wat, wat dan? Nou, er is inmiddels er is er al min of meer een basisinkomen er doorheen gejaagd, hè. Het alleen dan de En dat, dat is er gekomen. En het, en de, <laughs> nou ja, wat, wat ik ook best wel een kwalijke zaak vind, en dat is niet, misschien ja. niet, eh, niet eens iets en dat die regelgeving terecht gaat komen, uh, maar de WOP-verzoeken, die zijn door de, door de minister al, al beoordeeld als van nou, daar gaan we op dit moment ons maar even niet mee bezighouden, want we hebben ja, belangrijkere dingen al, te doen. Al, ja. Uh, ja, dan denk ik wel van, volgens mij is juist in zo'n crisistijd het ontzettend belangrijk dat je transparant beleid voert. Dat mensen dat kunnen controleren. En de Tweede Kamer, die heeft ze er ook al over beklaagd dat als de oppositie, dat ze niet goed oppositie kunnen voeren. Uh, omdat er op dit moment allerlei maatregelen in de Tweede Kamer gelden. Waardoor ze bepaalde overleg helemaal niet meer kunnen voeren. Waardoor ze niet meer hoofdelijk kunnen stemmen. En bepaalde moties en wetgeving dus ook helemaal niet doorheen kan komen. Dus het is, ja, dus... ja, is snappen dat het een crisistijd is. En dat daar bepaalde dingen voor nodig zijn. Maar dat betekent ook dat je een hoop dingen inlevert die wel waardevol zijn voor een samenleving. En voor mij wat het meeste, wat het de grootste kans maakt om het te zijn, om het maar zo te zijn, is inderdaad het milieu wat Rick al noemde omdat ze gewoon afgelopen jaar hebben we aan het eind van het jaar twee maanden stilgelegen. Dat was dit jaar weer gebeurd. Want dat is hoe dat het is opgenomen. En je gaat gewoon het hele jaar produceren totdat je je limiet raakt. En dan ga je je beleid aanpassen. En laat je iedereen om onderdraaien En zeg je tegen de boeren dat ze de elf van de veestapel moeten weggooien. En nu hadden ze een mogelijkheid met het coronavirus om iedereen twee maanden... Zo, huppakee, uh, staat van beleggen en we gaan allemaal binnen zitten. En, en, en, en... Als dit gebeuren klaar is, dan zou ze in theorie dus nu anderhalf jaar weer vol aan de bak kunnen, totdat we weer aan een bepaalde stikstoflimiet gaan komen. Want we hebben nu twee maanden in dit jaar 2020 stilgestaan. Nou, die twee maanden moeten we aan het einde van, van het volgende jaar pas weer pakken. Dus ja. Ja, ik, ik geloof eigenlijk helemaal niet in, in tegenstelling tot heel veel andere libertariërs, geloof ik niet in kwade bedoelingen van mensen die bij de overheid zitten. Maar voor hun is het volstrekt logisch dat ze de dingen doen op de manier waarop zij ze doen. Dat is gewoon de manier waarop volgens hun een samenleving zou moeten werken. Ja. Uh, en als daar niemand, uh, als daar iedereen gewoon kritiekloos mee akkoord gaat, ja, dan blijft dat de stand van zaken. Dus wat dat betreft vond ik die opmerking van Arnold Grunberg mooi. Dat hij zegt: ja, je moet wel uh, uh, bewust met dat soort uh, uh, heerschappij bezig zijn. En bewust met je bestuur van het land bezig zijn. En er ook kritiek op durven leveren en alternatieven aandragen. Zodat niet uh, als, je, als uiteindelijk, zeg maar, de. ...de shit hits the vent, zoals we het in het Engels zeggen... ...dat je dan uh, je kunt zeggen van ja, maar ik wist er niks van, weet je wel. Ik, uh, ik, ja, ik heb altijd gedacht dat ze gewoon het uh, uh, allemaal wel voor mij zouden regelen. Volgens mij is dat niet de juiste insteek. En dat klopt, dat klopt. Maar er is dus ook een andere kant van uh, dat wat jij doet... ...en je actie, zeg maar, uh, dus zeker met de pandemie... Die hebben dus ook invloed... kunnen ook invloed hebben op een ander. Absoluut. Je, ja. je bent er een keten in. En, en daarin wordt ook gewoon heel makkelijk over gedacht. Omdat, uh, omdat we gewoon weer op het terrasje willen zitten. En, ja. en ook dat heeft een afweging nodig. Dus, en uh, ik denk dat, dat Mark Rutte daarin toch een hele goede afweging maakt. En dat het ook niet makkelijk is om uh, die te maken. Omdat... Er gewoon zoveel belangen er zijn. Tussen enerzijds de economie. En anderzijds zeg maar echt de gezondheid. Die ook nog echt op elkaar een wisselwerking hebben. Als de economie te slecht wordt. Gaat de gezondheid ook achteruit. Gaat de gezondheid achteruit. Gaat, heeft de economie ook weer een klap. Dus uh, het komt met name aan op een goede timing. En uh, ja... En het, zou, uh, kijk, dus het kan zijn dat ze gewoon niet goed hebben uitgelegd. hoor, Waarom uh, het twee maanden moest zijn. Waarom het niet zeg maar uh, één maand uh, kon zijn. Uh, uh, het, het is gewoon zo. Je kunt het binnenkort straks wel volgen. Ik geloof dat een aantal staten in de Verenigde Staten. Willen weer uh, de boel opengooien. Mm. Die zullen waarschijnlijk uh, te, vloeg, te vroeg zijn geweest. Nou, en dat levert gewoon echt uh, door je op. En dat zijn niet, ja. echt alle, dat zijn niet allemaal... Uh, is, is het dan ja, nee. misschien uh, jongens is het dan misschien logischer als je als we gewoon de mensen ervan weten van ja als die het krijgen nou, dan uh, liggen ze aan de beademing als die mensen gewoon uh, afzonderen en uh, in quarantaine zetten ja, ja, en, en dan kan is, de rest uh, gewoon uh, verder leven, weet je wel. Uh, de, ja, en dat is ook die, wel een hele uh, logische gedachte zijn. geweest. Ja. En uh, ja, ik geloof dat het ook wel een insteek zou moeten zijn. Maar ik heb altijd de, de, dat de, het idee werd het gehad. Dat bij, bij een pandemie, dat, dat de Juitse dat zwakkere... Ik heb nog nooit een pandemie meegemaakt, dus ik zou niet weten ja. hoe dat normaal zou moeten gaan in Nederland. We hebben een Spaanse griep gehad, maar daar was ik niet bij. Dat was 1918. Einde van de Eerste oh. Wereldoorlog. Ja. ja, dus dat zou ik niet weten. Dat, volgens mij was dat toen een enorme chaos. En is dat toen ook gewoon niet opgelost. Uh, ja. en maar het ding is wel. Dat in mijn beleving zou het gewoon zo moeten kunnen zijn. Dat uh, als je aan voldoende juiste informatievoorziening doet. Aan de complete bevolking. Dat mensen dan zelf een keuze kunnen maken. Wat hun manier van handelen zou moeten zijn. Je vraag het me af. Ik weet, ik heb wel. Uh, wat ik wel terecht vond. Was uh, de oproep. Dan weet ik niet of je het praktisch uit kunt voeren van, nou, jij, van die mensen die inderdaad van die uh, gokparties houden of uh, mm. naar het strand gaan of weet ik veel wat. Ja. Dat ze iets, iets dan zeg maar, ja, dat, dat als zij dan op zeg maar de intensive care uh, worden, dat ze die zeg maar, uh, recht een beetje gespeeld hebben hierdoor. Ja, dat denk ik ook wel vaker bij mensen met een zorgverzekering die dan uh, een allerlei uh, vergoedingen opstrijken, terwijl ze voor een groot deel aan zichzelf te danken hebben. Ja. Maar er is binnen het libertarisme, vind ik een heel, heel mooie gedachte, het libertarisme doet niet aan een voorzorgsprincipe. Oftewel, je gaat niet dingen al regelen voordat het gebeurt. En mensen die kunnen dat in hun eigen leven wel doen, maar je kunt anderen niet verplichten om daaraan mee te betalen of daaraan mee te werken, omdat jij dat nu toevallig een goed idee vindt. Dat is bij een pandemie wel lastig, omdat je moet twee weken voor het pandemie, voor de virusgolf uitdenken, minstens. Ja, ja maar dat, dat denk ik dus als mensen uh, daar hun eigen verantwoordelijkheid in nemen. En ja. dat is niet, niet, niet per se een naïeve gedachte. Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en kunnen daarin ook fouten maken. En dan ja. hebben ze het aan zichzelf te wijten dat ze dan problemen daarmee krijgen. Maar dan heb je in ieder geval niet die hele uitgebreide discussie. Niet die hele uitgebreide uh, economische schade die we op dit moment hebben. Weet je, in Zweden hebben ze dat veel vrijer aangepakt wat dat betreft. En ik denk dat we op Facebook al wel eens eerder een discussie over gevoerd. Uh, en het heeft gevolgen inderdaad, als je, als je dat zo, zo vrijelijk openstelt. In Zweden zaten ze nog wel op het terrasje en namen mensen voor een groter deel hun eigen verantwoordelijkheid. Uh, en daar zijn ook meer mensen aan het doodgaan. Dus Zweden die stijgt inderdaad in die ranglijst van meeste doden per uh, miljoen inwoners. Ja. En dat is binnen, een kort, binnen een kortere periode heb je dan het aantal doden volgens mij gehad... dat echt risico loopt om dood te gaan aan die ziekte. En vervolgens gaat je samenleving weer verder. Het is een soort van keuze die je dan maakt. Weet je wel? Uh, ze zeggen, uh, ja, wat ik vandaag van die Giseke uh, heb gelezen... is dat die, uh, uh, Stockholm uh, ziet er wat hem betreft goed uit. Mm -hmm. En hier uh, in Groningen is uh, daar ook uh, een roep naar van... Ah, we zijn zo gezond... Uh, ...mogen wij wat uh, lichtere maatregelen dan mm. de rest uh, van het land. Ik denk dat het ook wat lastiger wordt als je grenzen in gaat stellen... ...die, uh, die, ja, die anders nooit gecontroleerd uh, zouden zijn. Ja, dan ja, nou zou je noord Noord-Nederland die grenzen zijn moeten controleren... ...en dan krijgt ja. uh, de partij van het noorden misschien eindelijk zijn zin. <laughs> uh, als, uh, ja, als ze inderdaad uh, dat soort uh, sympathieën hebben, zeker, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus ik, heb, een onafhankelijk Groningen is dan in één keer een stap dichterbij. Ja, Groningen Friesland ja. Drenthe, hè? dat is de Partij van het Noorden. Ja. Ja. Nou ja, ja, ja, goed, het hangt een beetje inderdaad af van wat is het verkeer, weet je wel. En mm. um, kijk, het was mijn carnaval ook natuurlijk gewoon zo, uh, waardoor het uh, uh, zo snel uitbrak. Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon veel uh, ex-pads uh, van. Uh, Noord-Brabant, ja, die gingen heen en weer uh, natuurlijk. Mm. Kijk, als, Braba als Brabanders gewoon, hoe heet dat, gewoon door de rest van de Nederland genegeerd uh, waren, zoals dat gewoon zou horen, mm. dan, uh, <laughs> dan was er ook gewoon niks gebeurd. Ja, maar dat was een van de grappigste gesprekken die ik met een Noord-Brabander had. Het was ongeveer vlak voordat uh, de Brabantse burgemeesters de grenzen dicht gooiden. Van... Ik word als Noord-Brabant gewoon, als ik de grenzen van Noord-Brabant overga, gewoon etnisch geprofileerd, joh. Ja, <laughs> ja. Ja. Ja. ja, maar dit is wel een mooi, want de, de, de, de, dat sluit naadloos aan met het volgende bericht hè, van uh, Herman Plei. Die was, uh, wanneer was het nou? Dinsdag was hij in, uh, in, uh, in Bo, is een nieuw programma op RTL4. En ik zou het niet per se aanbevelen om continu dat programma te gaan kijken, maar zijn stukje daarin was mooi. Herman Pleij, die is uh, uh, cultuurhistoricus. En die had het er ook over dat in Nederland is echt zo'n cultuur van mensen die graag dingen samen doen en samenwerken en er ook voor elkaar zijn. En dat uit zich onder andere in dat alles zo ongeveer een festival wordt. Tot aan een bruiloft aan toe, dat moet ook een soort festivalsfeer krijgen. Mm -hmm. Dus dat past daar dan helemaal bij. In Nederland gaat natuurlijk massaal naar die carnaval toe in Zuid-Nederland. Ook vanuit Noord-Nederland, van boven de rivieren. Mm -hmm. Ook al heb ik wel eens in uh, Brabant het liedje gehoord, schub ze terug over de Maas. Dus die zijn er ook niet <laughs> altijd blij mee. <laughs> ja, maar ik ben daar toen ook, ook geweest, een soort van incognito. En het is toch wel heel leuk om daar, uh, om daar carnaval te vieren. Hoor. Maar ja, het is mooi, mooi wat Herman Pleij daarover zegt. Dat je Nederland heeft van nature al een, uh, al een cultuur om samen te werken en om... Uh, om er met elkaar uit te komen. Dus die houden ook niet zo van hiërarchie. Weet je, en die, uh, ja, dat merk je natuurlijk aan dat we in Nederland 17 miljoen virologen hebben inmiddels. Die dan ook wel eens even mee zullen praten over het onderwerp. Uh, en mensen in Nederland, die zijn gewoon mondig en die gaan zelf onderzoek doen. Weet je, en die, uh, als een, als een minister-president onzin uitkraamt, dan uh, wordt hij daarop teruggeroepen. Die zijn niet zo volgzaam. Zoals bijvoorbeeld in Hongarije waar inmiddels bijna de dictatuur is uitgeroepen. In Wit-Rusland waar de, waar de president zegt dat er helemaal niks aan de hand is... en de mensen helemaal geen bescherming nodig hebben. Ja, ja. ja en er, er was nog een land waar gewoon het hele corona verboden is. De, ja, het woord verboden. Ja, <lacht> ja. het is ook ja. Ah. Ja, Moet je, je oppassen is... als je naar al de bank gaat. Nee, daar gaan ja. we het niet over hebben. Nee. Af <lacht> uh, en toe begrijp nou, ik dat wel, hoor. Dan hebben we ook al genoeg van de corona-discussie. Nou, ja, ja, ja. Nou, er zijn, er zijn, er zijn twee kanten uh, eraan. De ene kant uh, denk ik ja. Uh, ja, weet je wel, en dat merk ik hier in de wijk ook wel. Uh, dat is, uh, dat uh, mensen uh, net, net dat stapje extra voor elkaar doen. Nou, we hadden het al gehad, hè, bij, uh, als je het hebt over van onderop en zo. Ja. Dat dus is alleen maar gezond en goed, uh, zeg maar. Aan de andere kant, uh, ja, weet je, het is, ik, ik, weet, ik kan niet aangeven waardoor het precies komt, maar af en toe dan, dan, dan, dan. dan Lijkt het er gewoon op, dat vinden mensen de chaos te groot. Ja. En dan is er gewoon ineens een hele roep om uh, hiërarchie, uh, zeg maar. Er zijn, ik heb, ik heb ja, ik was met een Turkse man gepraat, uh, hè, over Erdogan, uh, mm -hmm. een autoritair figuur, hè, dus alles naar uh, zijn hand zetten. Ja. En zijn argumenten voor dan is, uh, man. Die Turkse man was uh, ex uh, grijze Wolf zo. Ja, democratie, dat duurt allemaal te lang. Nou, dat, dus... is, dat is ook wel een mooie. Want het, dat is ook iets wat uh, bij maatschappijleer op de middelbare scholen ook wordt onderwezen. Daar benoemen ze een duidelijk voordeel van, uh, van dictatuur. Dat is dat de besluitvorming heel snel gaat. Ja. Dus... Je kunt supersnel ja, reageren op allerlei dingen die overgaan. spelen. Ja. ja maar ja, behalve in uh, Liebeland. Maar daar zit dus een heel uh, prijskaartje aan. Want, ja, Want ja, moet, daar moet iedereen dus uh, participeren, uh, zonder dat je... Ja, ja, op een gegeven moment krijg je vanzelf het gevoel van hé, hey, dit, dit is gewoon niet meer van mij weet je wel, ja, en dan nee, nee. krijg je die afzondering uh, ervan. Ja, maar wat, wat hier wel mooi aan is die, die snelheid van besluitvorming die kun je alsnog krijgen zonder nou een ultieme uh, dictatuur aan te hangen. je kunt mensen gewoon een soort van de dictator maken over hun eigen leven uh, ja, ja en uh, ja, dat, dat zou mooi zijn dat, inderdaad, ik denk dat het ene ook niet van het andere uh, uh, hoe heet het uh, dat het een het andere niet hoeft uit te sluiten. Weet je wel, zo van... Uh, maar mensen, die, die, ja, die zitten... Het is echt een hele grote uh, angst voor chaos. En uiteindelijk slaat het denk ik ook op vertrouwen. Ik denk Wat ik allemaal een beetje heb geleerd hier in de wijk... is zo van, ja, uh, vertrouwen in de ander... die kun je op een gegeven moment ook niet los zien van je zelfvertrouwen. Mm. Als je zelfvertrouwen hoger is... dan kun je ook meer hebben, zeg maar... ...van uh, wat de anderen om je heen doen en laten. Uh, mm. hè, dan ben je gewoon minder angstig van het... Oh, ...het gaat allemaal uit de hand lopen. Weet ja, je wel. Ja. En, uh, maar ja, niet iedereen uh, wordt ook dat zelfvertrouwen uh, uh, aangeleerd. En ja, het is natuurlijk ook zo bij hiërarchie... zeker bij autoritaire figuren. Op een gegeven moment is het echt... Hoe het lijkt, is ook echt belangrijker op een gegeven moment dan hoe het is. Dus, mm. dus ja, weet je wel, uh, het idee dat je met elkaar af en toe moet worstelen, is volgens mij veel gezonder. Ik bedoel, nou, dat was dan ook weer zo'n mooie spreuk wat ik dan in de wijk heb uh, geleerd. Is zo van, ja, nou, mijn moeder zei altijd: als je iets uh, wil laten glanzen, ja, dan heb je die wrijving nodig, weet je mm. uh, ja. ja, ja. Dus, uh, ja. Van wrijving krijg je glans. Nou ja, en dat werkt tussen mensen ook zo. Van ja, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, weet je wel, uh, als je maar weet of van weet je, ja, uh, als je maar in jezelf blijft vertrouwen en in die anderen ook van je, op een gegeven moment komt het toch altijd wel weer goed of zo. Ja, en... Maar dat is zo prachtig als dat op wijkniveau inderdaad zo kan functioneren. En als je mensen daarbij kunt begeleiden om dat allemaal zelf ja. onderling op te lossen. In ja. plaats van dat op een gegeven moment dan een overheid zegt van, ah ja, maar dat werkt allemaal niet. Wij gaan het hier overnemen en we gaan jullie nu vertellen hoe het gaat gebeuren. Ja, want je, ja dan is, loopt het vast. Als je, nou ja, is, ik heb dat al een keer dan in zo'n kleine commissie gezien. En dan had je zeg maar uh, verschillende tafels voor het bestuur mm -hmm. en, en voor wat dan ook letterlijk het voetvolk werd uh, genoemd. God erom, en, en ja, daar krijg je dan zo'n rare dynamiek van. En, mm -hmm. in het, en, en vooral dan ook zo van... Nou, dan was er dan, weet ik veel, een klein probleem. En dan was de vraag dus zo van... Ja, wat gaan we als bestuurder aan doen? Ja. In plaats van... Nou, heb je zelf ook een oplossing verzonnen? Mm -hmm. en, en, hè, of, of ben je... Of, ja weet je wel. Dat je ook even in die stand bent gekomen. Of dat je. En als je het niet zeker weet Dan leg je het even voor. Weet je wel. Mm. Uh, en ja maar goed. Ja, ik denk dat. Uh, sowieso een heel groot. Uh, gedeelte van Nederland. Dus wordt de opvoeding sowieso al. Gebruikt om een volledige wil. Uh, te breken. Ja. Dus gewoon. Uh, je hebt niks te willen. Dat wordt soms ook mm. uh, letterlijk uh, gezegd. Uh, terwijl. Ja, wat je wil, dat, dat manifesteert zich, denk ik, toch wel het makkelijkst. En als je met elkaar kunt manifesteren van... ...oké, okay, wat levert nou het minste gezeik, de meeste lol en de meeste profijt... Mm -hmm. ...dat je dan in die sfeer komt van... ...ja, we hebben die hiërarchie helemaal niet nodig. Uh, weet je, we hebben alleen maar elkaars beste ideeën nodig. want uiteindelijk gaat het daarom. Van, je kunt wel een hiërarchie hebben... Mm -hmm. Maar uh, heeft degene aan de top ook de beste ideeën? Mm -hmm. Is dat niet zo? Nee, nee ik, ik zie dan nee, meer dan inderdaad meer. In, een, uh, in een vorm van sociocratie. Weet je, waarbij je gewoon uh, ideeën uitwisselt en uiteindelijk op een situatie uitkomt. ...waarbij niemand meer een overwegend bezwaar heeft. Hoeft niet zo te zijn dat iedereen het er dan mee eens is... Mm. ...maar dat iedereen gewoon zijn zegje heeft gedaan... ...en ook de, de vrede mee kan hebben dat dat de oplossing is die eruit komt. In plaats van dat je altijd maar een compromis moet treffen... ...of dat één iemand de boel moet afhameren. Dit is een soort van een mooie weg om te komen tot, uh, tot tevredenheid over de situatie... ...zonder iets onder stoelen of banken te steken. Show? Ja, zeker. zeker. Ja. Toevallig uh, vanmiddag uh, had ik dan zo'n. mijn eerste Zoom-conferentie. Uh, in, uh, in uh, deze coronatijd. En dat ging over uh, wat. vanuit uh, de gemeente werd dat gefaciliteerd. dan met een aantal wijkbewoners. van wat gaan we doen. met de aanpak van deze straat. En. Ja. en oh, er was dan inderdaad één iemand die had al. Uh, een, een, een, een volstrekt goed plan. Van wat hij niet wilde, gewoon geen herrie, uh, gewoon uh, niks uh, wat herrie bracht uh, in de straat. Nou, mm -hmm. dat kan, hè, dat kan een bepaalde insteek zijn. Ja. Maar het mooie was, hij stond ook wel open voor van, oké, okay, weet je wel, dat, wat, wat zijn dan de andere ideeën? Mm -hmm. maar, uh, helaas is dat niet altijd zo, weet je wel. Gewoon mensen gewoon van, oh, dit wil ik niet. En zij is ook heel angstig voor dat het dan ja, ja, ja, ook ja. gebeurt. Ja. Terwijl... Ja, en, maar ja, je kreeg dus inderdaad een mooi gesprek... dat je toch met elkaar ging dromen van... oké, okay, weet je wel, we hebben misschien heel wat mogelijkheden... om de straat te veranderen. Wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat, hè, hoe krijgen we ten eerste het meeste nut aan? Dus dat werd toch wel een beetje letterlijk gezegd... weet je wel, dat we er geen geld naartoe gaan smijten... en mm -hmm. dat het niet de, de functie uh, krijgt die het heeft bedacht. Want dat uitzicht dan in, met name dan in, hoe heet dat, hangjongeren... Niemand, ja. want blijkbaar hang jongeren achter in de tuin. Mm -hmm. dus, uh, maar dat je het dan uh, een beetje zo inricht, weet je wel, dat, uh, dat, het, uh, dat het iets krijgt voor de doelgroepen waarvoor je het hebt verzonnen. Ja. Ik weet, wat ik me dan wel afvraag is waarom dit dan... Het nou, klinkt alsof dat een redelijk succesvol traject is, hè? Ja. Uh, maar dit, dit zijn dan gewoon mensen uit de straat zelf... die dus beslissen over wat er in hun eigen straat gaat gebeuren. Ja, ja er zijn een soort klankbord voor de, voor, de, voor de gemeente... en er zit dan nog ja, een ja, ja. projectbureau uh, tussen. Ja, ja. ja, want ik weet wel dat in, in Utrecht... Uh, nou ja, praat ik weer over die verkiezingen in 2014... Toen hebben we dat als LP ook al voorgesteld eh, om, om mensen meer zeggenschap te geven over hun eigen straat. En vervolgens heeft GroenLinks dat idee overgenomen. En dat ja? was dan wel grappig. Die zagen dat dan ook gebeuren. Maar dat is er nooit van gekomen. Dat is niet door de raad oh. heen gekomen, zeg maar. En Groningen maar, is daar wel. De ja, Groningen wel is daar heel ver neemt. mee. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar is dan uiteindelijk ook het idee dat zeg maar, die hele besluitvorming ook gewoon veel meer bij de, bij de wijk zelf gelaten wordt... in plaats van dat er dan weer een projectbureau tussen moet zitten en dat de gemeente daar dan weer wat over te zeggen heeft? Nou, de functie van het projectbureau, kijk, dat is sowieso... je, je, je moet met elkaar ook een beetje leren de, uh, uh, je, je geschiedenissen opzij te, uh, leren zetten, weet je wel... Hm. Uh, Mensen van de gemeente-projectbureau hebben wel eens, zeg maar, hoe heet dat? Uh, uh, rare burgers voor hun neus gehad. En mm. burgers hebben wel eens gewoon allerlei gelul aangehoord waar niks mm. van terecht kwam. Ja. Maar zo, zo ga je natuurlijk niet samenwerken. Je, gaat natuurlijk wel, je moet wel een beetje vertrouwen naar elkaar toe gooien. Van oké, okay, weet je wel, we zijn met elkaar. Nou, nu gaan we er ook wat van maken ook. En, um, en dan is het juist de. de Zo'n projectbureau die gaan gewoon uh, uh, de geluiden op die wij dan uh, het gesprek werd ook zeg maar, opgenomen. Van wat vinden wij belangrijk? Mm -hmm. uh, wat moet er wel komen en wat absoluut niet. En zij gaan natuurlijk uiteindelijk gewoon de schetjes maken. Want iedereen moet dat doen. Dus is, uiteindelijk... is dat een soort uh, onafhankelijke derde, zeg maar, dus niet van ja. de gemeente. Nee, nou, ze zijn natuurlijk wel, ze worden natuurlijk wel betaald door de gemeente. Ja. Mm. Ja, dus de vrees is dan ook vaak van. de gemeente heeft al een plan zitten... Maar ja, ja. dat is niet zo. Dat vertrouwen heb ik wel. Dus mm -hmm. daar zijn andere projecten voor. Grotere projecten. Ja, ja, ja. Niet, uh, niet mm -hmm. een vijvertje. niet een vijvertje in de straat, zeg maar. Nee, zoals dat dus... nieuwe grote gebouw op de, op de Grote Markt in Groningen. De ja. voor hem of ja. zo, geloof ik, ja. Ja, dat, zoiets moet dan echt uh, met, met man en macht er doorheen worden gejast. Mm -hmm. Of uh, de hele stadsfietsplan. Uh, wat ja. dan over veel wijken gaat ja, dat, daar, wordt, uh, daar wordt de inspraak zeg maar een beetje verlogend dat, ja. dat, dat, dat moet allemaal in één, één vast groot stuk uh, door worden gedrukt zodat de wethouder uh, ja. een prijsje krijgt voor de beste fietsstad van Nederland in ja, ja, ja, ja, ja. 2019 ja. dan is het tussen uh, aanhalingstekens algemeen belang ja, ja. terwijl ja. Uh, nee, vriendjes uit het bouwbedrijf hier, wat er ook flink aan verdienen natuurlijk ja, terwijl uh, hier kun je dus, zeg maar, weer contacten laten leggen in de wijk, weet je wel. Je hebt toch met elkaar meegedroomd en dat soort dingen. Uh, maar ook dus uh, die zeggenschap weer in de wijk. Dus niet zo van, dat er iets wordt aangelegd, zo van, ja, dat, dat iedereen de schouders erover ophaalt. Zo van, ja, ja. ja het zal wel, maar dat mensen gewoon met een... een, een want, uh, nou ja, het, het planbureau of het projectbureau wist bijvoorbeeld niet dat hier... Uh, Waar zij dan dus zeg maar een bankje in wouden zetten, uh, dat daar uh, gewoon al gedeeld wordt. Dus uh, ja, dat ja, je ja. dat moet, uh, nog meer moet faciliteren. <laughs> weet je, dus dan heb je zeg maar echt gewoon goede input van de ogen uh, die het zien. Uh, weet je ja. wel? En, maar het is, ja, uh, dus, ja. Ja, uh, dus uh, maar, uh, iedereen moet dan ook een beetje zijn rol kennen en die van een ander erkennen. Dus, uh, nou, dat, dat wij inderdaad de schetsjes niet gaan maken, maar. Wij inderdaad gewoon zo zijn zo van: Nou, wat zien wij en wat dromen wij? Uh, zo noemen zij dat dan, dromen over je eigen wijk. Maar uh, ja, mm -hmm. dat je dan uiteindelijk weer zo een beetje weer energie krijgt van: Nou, we, we, we, ja, we hebben wel wat uh, te zeggen over uh, de, de aanpassingen in de straat. Nou, zij ja, doen dan drie schetsjes en dan mag iedereen dan met de gasbrander overheen, mm -hmm. uh, zeg maar. van... Uh, oh, uh, dit is kut en dat is kut. Ja, ja. En, uh, die zeg maar uh, niet uh, uh, in die gespreksrondes bij zijn... maar dat hoort er ook bij, weet je wel. Want uh, nou, je hebt natuurlijk een beperkte verzameling... mensen die uh, bezwaren hebben. Maar goed, uh, als mensen echt inderdaad bezwaren hebben... moet dat worden gehoord. Ja. Dat is ook niet erg, want het goede aan dit groepje was... er was verder niet iemand die, weet dat... want daardoor kan het proces ook verstoord worden... Iemand die al een vast idee hebben, weet je wel. Ja, er moet een standbeeld uh, opgericht ja, ja, ja. worden aan die of zo. Want iemand nee, dat maar dit, heeft... dit, dit, dit past toch wel, wel een soort van naadloos bij dat verhaal wat Herman dan houdt. Die mensen, ja. dat hij zegt, mensen in Nederland zijn heel erg geneigd tot samenwerken en houden ja. niet van hiërarchie. Dus inderdaad niet die gemeente die dan gaat vertellen hoe dat plan in elkaar moet zitten, maar ze doen het ja. gewoon zelf. Precies, en dat, maar dat vertrouwen moet natuurlijk wel groeien in de loop der jaren, want er is al een hoop gebeurd in het verleden, wat dat betreft. Ja, nou, hier zelfs ook in Groningen hoor. Dus uh, ja. dat, uh, nou ja, dat gewoon zeg maar, uh, hoe heet dat? Uh, el elke wijk, in de meeste steden hebben het vaak ook een wijkraad of zo. En, uh, maar dat, dat die dan als laatste worden ingelicht, dat er gewoon een hele busbaan in een wijk wordt verlegd, weet je wel. Dat ja, ja, ja, ja. je gewoon ja. denkt van ja. Weet je, we staan hier al jarenlang uh, staan wij voor jullie ook te communiceren wat jullie plannen zijn en proberen wij zeg maar een achterband te regelen van waarmee jullie dan kunnen communiceren en nu passeren ja. jullie ons alsof wij er nooit hebben gestaan, weet je wel? Ja. En um, ja, dat um, ja, dat is soms wel heel bitter als je dat meemaakt. Ja, ja. Maar goed, het blijft en... dus nu dan dus toch zo dat die. Uh dat die wijkcoaches of wijkraden meer serieus worden genomen, begrijp ik. Uh, ja, ja dat, uh, dat er toch meer ook vanuit wordt gekeken. En ook zo van wat, welke sociale functies kunnen dan... Meestal betrekken ze hier in Groningen dan ook zo'n wijkgebouw. Mm. Dus een oud schoolgebouwtje of een oude politiekantoor, weet je wel... die eigenlijk op de nominatie stond om gesloopt te worden. Mm. Die wordt dan uh, betrokken. En daar worden dan allerlei buurtactiviteiten georganiseerd uh, ter verbinding of ter verbetering. Zoals in onze wijk rijden dan van die kleine taxisje, taxietjes rond. Dan ja. moet je echt gewoon super klein denken, een halve smart, zeg maar. Mm -hmm. die, ja. uh, mens, mensen die slechte been zijn in de wijk uh, vervoeren als ze naar de standaards willen, of weet ik wel wat. Ja, ja. Uh, zodat uh, ze langer thuis kunnen blijven wonen, weet je wel. Ja, uh, mooi dat soort dat... dingen. Ja. ja. Ja, maar ook natuurlijk het uh, altijd bijna verplichte moestuintje, dat soort dingen. Alles ja. ter verbinding, uh, elkaar leren kennen uh, en, en sa leren samenwerken. En uiteindelijk dus ook heel veel beslissen. weet je wel. Van, als je gewoon met elkaar in de wijk gaat denken van hoe maken we het mooier? Ja. Uh, in plaats van, ja, oh, het verloedert. Het zijn hele andere energieën. Mm -hmm. Dus dat Mooi. je droomt van, ja, dat je droomt van hoe maken we het wel mooier dan zo van ja. Ik heb het in de laatste twintig jaar alleen maar uh, oh, alleen achteruit gegaan. Ja. ja, en ik voel ja. me er eigenlijk gezegd heel machteloos over. Ja. Ja, ja. Dus. Ja. Mooi, maar. Er is een heel mooi voorbeeld van. Uh, uh, van allerlei voordelen die er ook, uh, ook zijn aan de lockdown. Uh, waar we het eerder natuurlijk al hadden over dat er heel veel samenwerking in Nederland uh, gaat plaatsvinden. Uh, ...heeft in India een crypto boom plaatsgevonden. Dus de exchanges die, uh, die laten een tien keer grotere, grotere trading volume zien uh, tijdens de lockdown. Ja, dus ik ben wel eigenlijk, wel. eigenlijk wel benieuwd hoe uh, Yoshi er tegenaan kijkt. Nou, ik kan je zeggen dat het inmiddels ook op de wereldmarkt geland is. Tijdens deze uitzending hebben we op de 996, 9960 gestaan. Zo. So. Okay. De Bitcoin prijs voor je in dollars of in dollars. Dat is best wel de, best historisch natuurlijk. Hè? Dat is in de afgelopen 30 dagen in ieder geval uh, het hoogste punt. Maar dat is wel ongeveer waar we 30 dagen geleden, voor deze hele corona, ook uh, mee van doen hadden. Mm -hmm. 10.000 stond het toen ongeveer. Dus uh, ja, ja, ik heb al een hele tijd, jongens, het is nog twee weken, nee, minder. vier dagen nu nog. Uh, vier dagen denk ik nog maar. 594 blokken. Mm -hmm. En dan gaat bitcoin door de helft in blokbeloning. Oh ja. En ik heb ja. altijd gezegd dat er rond die periode van alles gaat gebeuren om maar zoveel mogelijk bitcoins in die chaos te verkrijgen. Ja. Dus ja, we zullen zien. Maar ja, je, je denkt dus dat die, die activiteit in India, die heeft dan te maken met die halving? Of, uh, of gewoon omdat mensen nu thuis zitten en niks kunnen verdienen nee, in de grote. Volgens dit artikel, als ik het goed lees, dan heeft het er wel mee te maken, vermoeden ze dat het ermee te maken heeft, dat mensen dus meer thuis zitten. Ja. Uh, more likely being at home gives people time to download our e-books and learn about crypto. Dus <coughs> er wordt allemaal van uitgegaan en dat heb ik toen ook. Ik heb mijn laatste bitcoins in uh, de tweede week van maart gekocht. Mm -hmm. En toen waren ze net onder de 5000 dollar na die hele ah, crash ja. die voor corona was. Toen zei ik, nou, voor bitcoin is dit geen slecht nieuws. Het enige wat er nou gebeurt is dat er iemand zwaar geliquideerd wordt overal. Mm -hmm. Maar uh, bitcoin is nog steeds, nou ja, het is nu dus bijna verdubbeld, eigenlijk verdubbeld vanaf dat punt. En het, en het mooie is dan dus dat uh, de kennelijk jouw uh, jou ideale wereld van iedereen aan de crypto... Uh, die komt dit, een stukje dichterbij als, uh, als in een gigantisch land als India... Ja, een tien dat keer zeker. grotere groter tradingvolume uh, ontstaat. Ja. Dan moet je bij cryptobeurzen altijd jezelf afvragen wat gaat er werkelijk om maar. Mm -hmm. India is inderdaad een gigantisch grote economie met, ja, die hebben dus alle uh, geld, alle lockdown op hun hele economie al achter de rug, of uh, het geld, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd, het, het bankpapier in India is vorig jaar allemaal vernieuwd en dat werd toen in twee dagen tijd ineens ongeldig verklaard. Nou, toen stonden er dus rijen van zes dagen, uh -huh. snap <laughs> je Nou, en uh, ja, dat uh, was een chaos. En de, toen... Er wordt altijd al een beetje toch wel naar dat soort economieën gekeken als, ja, de gebruiker, die gaat niet per se in dollars de, de gel, het geld omhoog kunnen drukken, maar die gaat wel de, gebruik, de gebruikers, uh, als ik dus naar India ga, Wordt de kans groter en groter met zulke regels van de overheid. En, en wat ze allemaal doen, gaan er dus meer en meer mensen achterkomen dat een bitcoin bestaat. Want dat is nog steeds de tijd waarin we leven. Wij geven hier iedere ah, ja. week de bitcoinprijs. Maar 90% van de wereld, denk ik. Nou ja, misschien is dat net uh, niet waar. Maar heel veel mensen moeten er gewoon nog achterkomen dat het dus bestaat, überhaupt. En nou ja, uh, ja. Het, het, ja. we zien nou dus de 10.000 weer in zicht. Ik verwacht dat iedereen die nu nog Bitcoins heeft, zo, in, zo uh, voor de gek gehouden kan worden. Dat het nog een hele spannende twee weken gaat worden. Dat je nog niet te laat bent. Zo ja, ja, ja. Moet zoeken, zo ah, en ik zo te zeggen ik begrijp dus dat als deze hele lockdown voorbij is in, in jouw omgeving. Dat je dan een keer op vakantie gaat naar in India. Omdat je daar je Bitcoin kan uitgeven. Nee, want ik moet hier eerst nog. Uh, ik kan niet op vakantie. Hè? Dan heb je hier nog wat dingetjes te doen. Oh, dus in, ik, ik moet wel ja. daar naar binnen komen met mijn Livo paspoort natuurlijk. Ah oké, okay. jij ah. hebt ook gewoon alleen maar een Lieberland paspoort nog. Nee dat niet, ik kan hem, ik kan hem nog een keer verbranden op uh, de landeren. <laughs> ik kan dat ook doen, nee maar ik heb, ik heb nog, uh, ik moet binnenkort mijn visa weer aanvragen, ik woon hier op Nederlands paspoort. Dus. Ah ja, ja. Mm -hmm. Ja, we hadden nog één berichtje eigenlijk, hè? Ja, de laatste. We gaan eruit met, met een vrolijk bericht van een, nou ja, een creatieve ondernemer, zou ik bijna willen zeggen. Je hebt op, op de VPRO, daar heb je bij tegenlicht, heb tegenlicht, de, de Special Future Shock Pioniers Podcast. Hele mondvol. Uh, maar die, die, gaat eigenlijk, die volgt eigenlijk allemaal mensen die een beetje pionier zijn op hun uh, eigen gebied. Hè? Die dus met, met die grote idealen hebben. En ze zeggen zelf die de wereld niet zo nemen zoals die is. En zich met volle overgave in een avontuur storten. En dan komen ze natuurlijk allerlei obstakels tegen en zo. En het, ik wil eventjes één verhaal eruit pikken. Dat is uh, een mooi verhaal van, uh, van Geert en zijn boerderij van 200 mensen. Oftewel de oprichter van Herenboeren. Herenboeren.nl uh, die heeft dus iets gedaan, wat vroeger was het eigenlijk heel gebruikelijk. Hè? Die, die heeft dus de coöperatie van mensen die hun eigen voedsel produceren, die heeft hij weer teruggebracht. En er zijn allerlei uh, gemeentes en, en ook groepen mensen die hem bellen. Om dan te zeggen van, hé, hey, maar dat willen wij in onze omgeving ook. En die gaan dus hun eigen voedsel produceren lokaal. Waardoor uh, in één keer allerlei milieuproblematiek opgelost is. En, uh, en de prijzen ook, uh, ook niet zo gigantisch zijn voor in, in verhouding een relatief goed product. Ja, en, de, uh, en de tijd die er zit tussen productie en, uh, en aankoop. Die is ook veel kleiner. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een hele mooie kwaliteitsverbetering. Die volledig zonder ingrijpen van de overheid uh, is gerealiseerd. En als je die podcast ook luistert van die, uh, van die Geert. Nou, dan zit hij ongeveer tegen het einde rond, uh, rond, die, rond die tijd. Dan geeft hij ook aan wat hij allemaal nog meer zou veranderen in de Nederlandse samenleving. En dat heeft heel erg veel te maken met... Ja. Allerlei regels en wetgeving die hem ontzettend in de weg zitten. Uh, en dat speelt op veel groter vlak dan alleen maar op, uh, op gebied van uh, lokaal boeren, zullen we maar zeggen. Dus ik vond het een hele inspirerende uitzending. Ik heb dat ding van A tot Z met veel plezier geluisterd. Oké, okay, ja. Hm. Dus dat eventjes als, uh, als tip om mee te, te geven aan de luisteraars ja, het, ja. het is wel een reinigen. Het het alle zesde titels, alle zesde afleveringen klinken wel grappig. Ja. Ja, ja, dat het zet je weer even aan het denken, weet je. Niet, uh, dat je niet gewoon maar in je normale stramien blijft zitten van... Hey, ik, uh, ...ik ga mijn uh, werk voor loon doen en ik ga naar de supermarkt... ...en ik kom thuis en ik kook me eten, ik ga slapen, ik sta op en ik ga weer aan het werk, weet je wel. Deze mensen doen het allemaal net eventjes wat anders... ...en dat zet je toch wel aan het denken van... Hey, uh, ...ik zou misschien ook eens anders naar de wereld kunnen kijken... ...en uh, nadenken of er nog alternatieven zijn voor... Uh, ...voor de huidige structuur waarin we zitten. Dus, dus ik vind tegenlicht. het wel een inspiratie. Dus van ja, tegenlicht, is van uh, Ja, toch? volgens mij van tegenlicht. Ik zal eventjes uh, de site erbij pakken. Ja, die zijn er sowieso heel veel uh, van, zeg maar. Ja, uh, ja, dat is een mooi, is een heel kritisch programma inderdaad. Ja. Niet, uh, niet nou, altijd per ze... se kritisch op de overheid. Dat hoeft ook niet, misschien niet nee. per se, maar uh, ja. Het, uh, ja, een heel uh, kritisch programma, ja. ze, her... nou, ze bieden ook wel gewoon echt alternatieven aan. Hè? Dus... Mm -hmm. uh, Eén programma dat ik me nog wel kan herinneren was uh, het bedrijf waar je uh, zelf je werktijden mag bepalen. Zeg maar. ja, ja, dat ja, was, ja. was een beetje uh, zo'n Braziliaanse. Ja, Semco schoen. is dat, ja. Ja, van Ricardo Semler. Ja. Oh ja, nee, ja nee, hij nee, heel bekend te nee, zijn, nee. inderdaad. En uh, ja, nou zo zei... ja, gewoon. Ons en grote dat, vriend, vriend, vriend Roger Verder was weer tegenlicht geweest. Ah, oké, okay. ja, leuk man. Ja. Toen nog als Bitcoin Jesus door het leven ging. In een documentaire, maar dat was een stukje volgens mij uit iets, uit een, van een andere. Uh, uh, die, weet niet. Ja, ze hadden zelf dan de, de, de voiceover over gedaan. Geloofde? en uh, Nederlandse, uh, hoe noemen we dat ook weer, basisinkomen-experiment. Was ook nauw uh, verbonden met uh, ja. tegenlicht. Uh, yeah. Oké, okay, ja, ja. Uh, dat, uh, die uh, man. Ja, dat... Die man die ik, uh, die dat deed, die ken, die ken ik zeg maar. En die organiseerde zelf ook van die uh, tegenlichtavonden, uh, uh, uh, hoe heet dat, ja... Dan, dan wordt het uitgezonden en, en, en, en zo'n tegenleg uitzending, ik zeg dat zelf ook altijd, hè, dat, mm. uh, Pakhuis de Zwijger heet dat geloof ik, in Amsterdam altijd hebben ze dat. Ja. Maar in Groningen had je dat dan ook. Dus als je dat ergens in je stad ziet, je denkt van nou ik wil toch een beetje een keer meelullen over, over uh, nou, wat, wat er allemaal mogelijk is in, in de maatschappij. Dan zijn dat soort avonden altijd heel interessant, uh, zeg maar. Ja, er komen vaak wel een soort van mensen, die nodig natuurlijk uit, die dan uh, daar wel hele duidelijke ideeën over hebben. En uh, verder al heel lang over hebben nagedacht en ook over het algemeen al mee geëxperimenteerd hebben in de praktijk. Ja. Ja, het is wel heel mooi om te zien, ja. ja. Dus niet dingen maar klakkeloos aannemen, maar ook gewoon nog eens een beetje zelf nadenken en gewoon eens wat uitproberen of het ook anders kan. Ja. Ja. Yes, ja. we zijn nu wel een beetje aan het einde van het programma gekomen, neem ik aan ja zeker ja ik zie niks meer lichaam berichten ja. ja goed nou ja in ieder geval volgende week zijn we er weer met een, uh, met een derde aflevering van stuurloos uh, aankomende zondag is er uh, een kleine engelstalige vrijheid radio om uh, ja ik denk uh, uurtje of acht zullen we gaan streamen denk ik om 1 uur en... Om even En wie is ze dan in de uitzending? Uh, een of andere crypto-enthousiasteling. Uh, ja. oh, ja. die, die, die zit er al sinds 2009 in. Mm -hmm. Dus die was er al heel vro vroeg bij. Oh, dat is zeker op tijd. ja. Heeft hij de ja, white paper ja. geschreven dan? <laughs> nee, ik had <heb laughs> hem al als eerste gelezen. Man. Oh, oh, oh. <laughs> maar hij zit heel <laughs> erg in de, de Oostenrijkse school en zo. En hij wil vanuit. Uh, ja. Uh, die hoek wil je het uh, allemaal gaan uh, belichten. Nou ja, mooi. Dus uh, ja, dus die hebben we dan in de uitzending en uh, ja, goed. Uh, uh, is denk ik bijna iedere dag wel een, een pokeravondje met Josje op, uh, op onkel Of Een pokermiddagje is het, geloof ik. Ja, de komende twee dagen nog, joh. Uh, Oké. Okay. Ja, en dan ja. misschien op zondag een, een afscheids een afsluiting. Moet even mm -hmm. zien. Ja. Maar ik ben, dus, ik ben het hele weekend ben ik ingesloten. Dus misschien dat ik zondag ook nog wel aanklop dan. Ja, ja, ja. En uh, goed, ja, volgende week uh, dinsdag hebben we weer een uh, Vrijheid radio En uh, dan volgende week donderdag hebben we weer een Stuurloos. Ja. Ja, helemaal goed. Ja. Okie dokie. Dan uh, ga ik even de eindjingle uh, erin gooien. Die trouwens gecomponeerd is door, uh, door Henk. Dus, uh, ja, Henk uh, jean Henk uh, Ramo. Oh ja, je, leert <laughs> hem Jij, ja. je hebt hem gecomponeerd. Jij hebt hem met Midi... Me uh, op die hebben er even gehoord. Ja, ja. Ja. Als mensen nog een leuke jingle zoeken, dan kunnen ze bij jou terecht, hè? Ja, <laughs> daar komt ie oh, jongens. Hartstikke idee.